Ik noem het pas een aantal jaar, noem ik dat gevoel alien. Uh, in die periode had ik het gevoel dat ik een of ander monster was. Welkom, dit is de Peerlekast. In aflevering 46 is Lotte mijn gast. Op de manege staat ze bekend als het meisje met het gekleurde haar. Wat ze echt trouwens veel leuker vindt klinken dan het meisje met die lietekens. Vandaag dan ook een uitgebreid gesprek over verkeerd gestelde diagnoses en de effecten daarvan over je buitengesloten voelen, over zelfbeschadiging... en over altijd maar blijven zoeken naar een nieuwe manier om het leven te leven. Lotte, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Um, nou, ik zei het net al, hè? we beginnen eigenlijk altijd met dezelfde vraag... dus je had je eigenlijk al heel goed voor kunnen bereiden op deze vraag. Nee, ja, dat, dat zou je dan denken. Dat, dat moet je dan nou gewoon weten ineens. Want, ja. ja, een voorbereid <lacht> stukje, dus pak je boek wat je hebt opgeschreven. Nee, Waarom heb je je aangemeld? Dat is dan wel. vind ik altijd wel een mooie vraag om mee te beginnen. Um... Nee, ik denk voor mij het voornaamste ding is... Uh, het schreef volgens mij ook in het aanmeldberichtje uh, als begin. Uh, ik vind zelf uh, openheid creëren over uh, nou ja, mentale struggles. Wetsbaarheden. Uh, problematiek. Stoornissen. Stoornissen. Het is net hoe je het wil noemen, maar ja. in ieder geval dat, dat hele... Nou ja, headspace shitstuff. Uh, ik vind het heel belangrijk dat daar meer openheid over komt. En dan vooral... Um, nou ja, om het stigma wat af te breken, hopelijk. Um, en ik heb daarbij zelf ook wel ervaren... dat dat het, um, vaak begint met de meer kleine dingen. Um, het stukje individuele educatie dat je kunt geven... mits je daar de ruimte voor hebt. Um, en dat dat vaak niet zozeer zit in de grote hm. campagnes... van eventuele bepaalde zorgaanbieders of zo. Want dat, dat um, breekt niet zoveel van het stigma af over het algemeen. Omdat het niet... Ingaat op inhoud. Dus nou, dat zeg je uh, goed. goed. Ja, mijn eigen mentaliteit is dus daarin zo van: als ik daarin um, wat als ik daar verandering in wil zien en daar wat in wil doen, dan begint dat met mezelf het stukje openheid geven daarover. Uh, dus je bedoelt ook bijvoorbeeld niet zo'n van die grote campagnes zoals de overheid van het is oké, okay. dat is wel ja, fijn dat het oké okay ja. is, maar wat is er dan precies oké? Okay? Ja, als in dat, dat, ik denk dat dat zeker wel wat doet in de maatschappij, maar verhoudingsgewijs heel weinig. Want het is bij wijze van iets wat je als reclame op tv voorbij ziet komen en uh, ik denk dat het bij de meeste mensen even iets activeert in het brein. Oh ja, oh, oh, zal ik even over nadenken. Maar verder dan dat gaat het vaak ook niet, omdat het ja. ja, nergens op ingaat. Uh, dus ik denk dat het wel een mooi begin is ergens, eventueel, in sommige situaties. Maar de, ja, um, echte openheid, dat, dat doe je met elkaar. Dat is, dat is meer dan alleen een sportje op tv. Ja, uh, zeker. <laughs> Absoluut. Ja, uh, tegelijkertijd vind ik het daarin ook belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk uh, informatie krijgen die ze willen of waar ze geïnteresseerd in zijn. en uh, dat sprak me dus wel aan bij je, het idee van jouw podcast. Uh, dat het ook echt iets is uh, waar mensen nou ja, het, het stuk ervaringsverhalen kunnen vinden. Als ze daar geïnteresseerd in zijn. En weet je, als mensen niks boeit, ja, dan hoeven ze het ook, ook niet te luisteren. Dat nee, ben ik helemaal, <laughs> helemaal met je eens. Dat is ook altijd mijn insteek ja. geweest. Als het je niet interesseert, ja, luister vooral lekker niet. Nee, precies. Dat is geen probleem. dan weer af. Ja. Ja. Wa waar zit jouw ervaring? Um, ja, vrij breed. <laughs> en Tegelijkertijd, ja... Um, ja, hoe omschrijf je dat? Uh, ik vind zelf het woord... Uh, ik, ben, ik ben op het moment helemaal verliefd op het woord neurodiversiteit. Ah, ja. Ja. <laughs> ja, die horen we heel, veel, heel veel tegenwoordig. Ja. ja. Um, wat is dat dan precies? Ja, Kun je dat uitleggen? Neurodiversiteit... Ja, je hebt zeg maar uh, neurotypisch, noemen ze dat dan, en neurodiversiteit. En neurotypisch is... Um, ja, het eerste woord dat in mijn hoofd komt is normaal, maar wat de <laughs> fuck is normaal? Oh ja, dat is heel gevaarlijk. Ja, normaal... Best bestaat volgens mij ook niet maar uh, nou ja, het, het stuk neuro dat dat slaat op hoe je hersenen werken mm -hmm. en uh, nou ja, daarin gaat het dus bij neurodiversiteit over dat je hersenen anders werken anders informatie verwerken anders dingen opnemen uh, of nou ja, bijvoorbeeld op een hele andere manier tot conclusies komen of dat het wat trager gaat of dat het sneller gaat dat uh, zijn allemaal aspecten van ...neurodiversiteit. Um, en ik zat er toevallig... ...laatst over na te denken... Uh, ...ik heb er nooit bij stilgestaan... ...dat dyslexie... <laughs> ...dat dat ook onder neurodiversiteit valt. Oh, is dat zo? Dat is blijkbaar. Oh, <laughs> nee, wist ik ook niet. En dat, nee. dat heb ik dus ook pas recent gelezen. Um, maar dat, dat, dat hoort daar dus ook onder. En dyslexie is bij mij uh, al wel... ...jaren terug voordat ik in het hele GGZ-verhaal... ...beland ben geraakt... Um, ...stond die er al wel. En... Nu een jaar geleden ongeveer is er uh, autisme vastgesteld bij mij. Um, dus ja. Uh, yeah. Dus dat is al heel divers. Neuro. <laughs> ja Neuro -divers. ja en, en juist met het stukje autisme nou ja als je daar een beetje over gaat inlezen en vooral ook uh, nou, bepaalde bronnen zeg maar zoals bijvoorbeeld op Instagram vind ik het heel mooi wat voor uh, artistieke informatieve uh, posts je daar ook eigenlijk over kunt vinden. En dan gaat het Vaak ook niet alleen over autisme, maar over uh, neurodiversiteit ook als spectrum. Net ja. zoals dus dat autisme een wat, wat specifieker spectrum is, maar überhaupt het, het gaat erom dat mijn brein gewoon net iets anders werkt. <laughs> um, and, en. Bijvoorbeeld met dat ja. dyslexie dan? Hè? Hoe, hoe, hoe, hoe vertaalt dat zich dat dan in jouw hersenen, zeg maar, uh, praktisch? Dus uh, hoe werkt dat? Waarom is dat een neurodiversiteitsprobleem? Um, mijn dyslexie is verhoudingsgewijs niet heel. Uh, niet, niet dusdanig belemmerend. Als dat het heel erg kan zijn bij sommige mensen. Dus daarachter ik mezelf gelukkig in tegelijkertijd. Uh, heb ik daarin ook een stukje mentaliteit. Uh, dyslexie betekent voor mij dat ik meer moeite heb... om bepaalde woorden zelf te vormen. Zoals bijvoorbeeld in spelling en ook... Uh, naar nou, bepaalde grammatica-regels heb ik gewoon heel veel moeite mee. Uh, net zoals lezen. Uh, dat dat uh, moet in mijn brein gewoon een net iets andere route afleggen... dan, nou ja... Uh, je naast me in de klas. En hoe gaat dat dan praktisch? Is het langzamer? Ja, praktisch was dat voor mij... ...in ieder geval vroeger op de basisschool... ...voordat ze überhaupt zijn gaan nadenken over de sectie, Ik was altijd de traagste in de klas. En vervolgens werd dat gezien als... ...dat ik gewoon niet zo slim was... Uh, en dat is het dus niet, maar <laughs> ik presteerde niet uh, op mijn niveau, omdat het me gewoon zo ontzettend veel langer duurde. En zeker uh, nou ja, op basisschool, middelbare school, krijg je een bepaalde tijd voor veel toetsen en zo. Ja. En ik kreeg die toetsen vaak gewoon niet af. Dus op een gegeven moment uh, ging ik bijvoorbeeld nou ja, vragen skippen, omdat het me te lang duurde om die goed uh, begrijpend te lezen... Um, en daarmee had ik over het algemeen wel gewoon voldoende, Maar uh, ik presteerde gewoon een stuk lager. Omdat het tempo voor mij te hoog lag. Omdat mijn verwerkingssnelheid gewoon veel lager ligt. En mag ik eens een gekke vraag stellen? Merkt u dat als kind dan ook al? Dat je denkt... Uh, je kan ook natuurlijk denken, heel simpel gezegd. Van, oh, ik, ik kan dit helemaal niet. Ja. Zie je, ik sla die vragen maar gewoon over. Want ik snap er helemaal ja. niks van. Ja, op een gegeven dat ligt moment... Aan mij. Ja, je gaat... Je gaat ja, ik ging dan in ieder geval trucjes verzinnen om dan maar zoveel mogelijk toch te kunnen doen. Uh, maar op een bepaalde manier werd ik ook dus elke keer bevestigd in een stukje angst uh, dat ik het niet goed genoeg deed. En ja. dat ik dus inderdaad niet snel genoeg was. En, en misschien niet slim genoeg? Nee, precies. Ik kreeg letterlijk de, bo de boodschap dat ik gewoon... Ja, ik, ik weet niet eens meer of ze precies het woord dom hebben gebruikt. <laughs> ik dacht dat hoop ik niet. In mijn geheugen zijn er situaties waarin ik echt dom ben genoemd. Maar tegelijkertijd weet ik dat dat mijn ervaring vooral is geweest. Ik weet ja. niet meer precies welke woorden ze gebruikt hebben. Maar ik kreeg wel de boodschap dat ik gewoon eigenlijk niet slim genoeg was. Ja, ja. Ik kreeg uh, nou ja, vanaf dat ze gaan kijken naar van die tussentijdse CITO dingen... en je uh, niveau beoordelen voor het middelbare schooladvies... bij mij gaven ze het allerlaagste advies, als in VMBO, BB, uh, dat, dat, of LWO, uh, was dat toen nog. Uh, dat soort adviezen kreeg ik tot de laatste CITO-toets in groep 8. Ik weet niet of ze tegenwoordig nog cito toets volgens mij was dat op een gegeven moment zo van, doen we niet meer. Geen idee of het oh. nog bestaat. Ja, maar... dat volgens mij nog ja, steeds. Ja, toch wel? ja de CITO-toets <laughs> wel school, ja. Ja, maar ja, bij die laatste CITO-toets was ik, uh, scoorde ik uh, boven verwachting hoog en kwam daar in principe puur uit die score kwam een uh, VWO-advies. Uh, terwijl toen stond ik. Me... Wel even raar Al die kijken, tijd dan. daarvoor heb ik me voorbereid op. Oké, okay, ik moet gewoon een hele lage uh, opleiding gaan zoeken. En uh, voor die cito toets ga je natuurlijk ook bij middelbare scholen langs om te kijken wat een beetje leuk ja, passend of, lijkt. Kapper of zo. Dus ik de... was alleen maar bij VMBO-scholen wezen kijken. En toen er zo'n hoge score uit mijn CITO kwam, was het, nou ja, vooral. Uh, ook heel verwarrend. Want uh, uiteindelijk... het geeft een advies. Net zoals het eerdere advies dat je leraren geven. Maar de keuze is aan jou. En ik had ja maar, Ja, maar wat de... Hoe, oh, de hoe keuze moet de is aan jou? Ja. Dat zeiden ze dus ook gewoon. Oh, ja, dus je kan nu wel uh, naar het VWO. Ja. <laughs> of een beetje van een niet VWO. Maar, oh, zo van, precies, oh, nee, maar dan kun je wel HAVO ja, ja, ja, ja. doen. Ja, ja, ja. Uh, en uh, uiteindelijk ben ik ergens wel nog steeds blij met dat die keuze bij mij gelegen heeft, maar um, ik heb altijd al heel veel moeite gehad met dat soort grote keuzes. Heb ik nog steeds moeite mee. <laughs> maar dat soort grote keuzes, omdat het um, de keuze die je maakt heeft daadwerkelijk gevolgen. Dat kan je wel zeggen, ja. ja. ja. Um, en mijn moeder, die die, als het, mijn ouders beide. Dus jouw keuze, dus jij moet kiezen. Mijn moeder. Uh, adviseerde meer op de richting. Zo van ja, nee, kun je maar beter wel gewoon VMBO-kader uh, of theoretisch doen, want uh, dan hoef je in ieder geval niet zo op je teentjes te lopen. Toen mijn vader, dus van die score zoiets had... van ja, maar zie je wel, ik, ik wist dat je wel slim was. Of, ja, weet je, we gaan uh, allerlei uh, havo scholen bij langs om. Uh, die, die stuurden daar wat meer richting. En hey, jij uh, zat er een beetje tussen? Of had ja, je zelf ook wel een bepaald idee? Nee. Ik, ging, ik was helemaal... Uh, ja, vooral, vooral dat was voor mij een eerste stukje zo van... Oh, maar ik ben dus niet dom. Nou <laughs> is, ja, maar dat is je zegt ja. veel lachend. Maar dat is uh, best een fijne boodschap wat je continu gehoor, hoort van... Oh, je kan het eigenlijk niet. En je merkt zelf ook dat je, je vragen vragen overslaat en dat het niet zo lekker loopt. Ja, aan de ene kant, ik kan me voorstellen dat het lijkt als fijn. Maar ik vond, ik vond dat vooral heel verwarrend. En ik vond angstaanjagend gewoon om überhaupt na te denken over oh, maar ik ben dus niet zo dom. En dat... Maar had je jezelf daar ja. wel een soort van neergelegd dan? Ja. oké, okay, dit is het. Ja, dat was zeg maar de boodschap die ik al zo lang ja, meegreeg ja. van... ja, dom is dan het woord dat ik er zelf nee, aangegeven uiteindelijk, maar... maar um, er zit voor mij gewoon niet meer in. Dit is nee, het. en ja. op zich ergens wel een soort van gevoel... maar dat, eigenlijk klopt dat niet helemaal, want ik weet daar en daar en daar wel heel veel van. Um, en dat, nou ja, inmiddels herken ik dat als een stukje dingen als special interest... Um, Bepaalde dingen waar dan ontzettend de focus op ligt, waar ik eindeloos onderzoek vanuit. naar ja. kan doen. En dan ook echt, nou ja, Encyclopedie in mijn hoofd heb vervolgens. Ja. Met nutteloze informatie, voornamelijk <laughs> heel veel nutteloze informatie. Um, maar ik kan wel, wel heel goed leren. Um, maar het moet passen. En dat is, nou ja, waar ik dus in het schoolsysteem best wel tegen aangelopen ben. Het is, it is uh, basisschool, middelbare school, zeker gewoon regulier onderwijs. Ik weet niet hoe dat met speciaal onderwijs is, Daar heb ik nooit mee te maken gehad, maar uh, het le lessysteem en leersysteem is eigenlijk niet gebouwd op mensen waarbij het brein niet. iets anders nee, werkt. Nee, totaal niet. Nee. En dat hoeft helemaal niet extreem anders te zijn, maar gewoon, ja, als je net niet meekomt, dan... Nou, als er ja, ook geen interessegebieden, uh, of laat ik het anders zeggen, als er niet in de klas iets behandeld wordt waar jouw interesse niet. ook ligt... Ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk om dan ergens een hele grote focus op te houden. Want ja, ja. het interesseert je eigenlijk ook niet zo heel nee. veel. En het kost heel veel moeite om het bij te houden. Ja, ja terwijl bijvoorbeeld uh, nou ja, op de basisschool was eigenlijk het enige vak dat me echt interesseerde was uh, geschiedenis. Dat vond ik wel heel boeiend. Um, totdat het zeg maar alleen nog maar over... klinkt uh, <laughs> misschien heel lullig, maar alleen nog maar over de wereldoorlogen Zeg maar ja. eerst de Tweede Wereldoorlog. Ik snap je wel goed. Ja, maar... Dit boeit mij niet. Wat gebeurde er in de rest van de wereld rond die periode? Um, dus ja, dat daar dan net een deel van gewoon niet lag. Want dan ga je jaar over hetzelfde onderwerp en dan weer net iets verdieping. Maar ik weet het nu wel. Dan ja, is het niet interessant ja, genoeg precies, meer. Is niet interessant, Terwijl bijvoorbeeld op de uh, middelbare school op een gegeven moment... Uh, vakken als biologie en Engels... daar scoorde ik ook standaard heel hoog op. En zeker met biologie was ik op een gegeven moment al vooruit aan het werken in dat boekje. als een niet qua huiswerk, maar wel qua <lacht> lezen en leren. Uh, omdat ik het zo ontzettend interessant vond. Uh, Leraar zien dat dus niet op school? Is Meer een vraag, Zo, oh, zagen ik, ze dat nou ja, leraren um, zeker da, da, op de middelbare school kijken. Namelijk. Leraren vooral heel erg naar hoe je op hun vak presteert. Ja, ja, precies, dat bedoel ik ja. En dat is dus het lastige daarin: dat dat um, nou ja, bijvoorbeeld biologie-docent kon. Ik ook ontzettend goed, maar ik was echt wel een beetje leraar je heel graag willen pleasen en ook zeg maar, eigenlijk ook gewoon die aandacht willen mm -hmm. <laughs> we, Zie mij, Mijn niet zijn bij, maar <laughs> Dat, uh, terwijl bijvoorbeeld uh, economie ben ik uiteindelijk uh, begin van het vierde schooljaar, dat is dan zeg maar het laatste jaar, uh, van VMBO-TL heb ik uiteindelijk uh, gedaan. Uh, economie mocht ik op een gegeven moment de les niet meer in. <laughs> Waarom niet dan? Omdat ik het huiswerk niet maakte, oh, ja, omdat okay. dat gewoon ja. niet lukte en... Uh, huiswerk, dat, dat lukte mij gewoon niet. En ik snap ergens nog steeds niet helemaal waarom dat dan niet. Maar ik blokkeerde gewoon volledig. Deed je het wel of, of gingen er ook niet aan zitten? Behoor, uh, in, behoor, eerste stans, niet aan. in eerste instantie heb ik heel hard mijn best gedaan. Vooral in het eerste jaar merkte ik al, hé, hey, ik loop daar eigenlijk in vast. Um, help mij alsjeblieft. Dat ik toen al naar een stukje uh, nou ja, studentenbegeleider dingen ben gelopen. Van, hey, um, ik merk dat ik er best wel tegen aanloop dat ik het huiswerk... Uh, dat ik daar heel veel moeite mee heb en dat ik het toen al niet goed afkreeg. Um, maar dan haal je ook wel je eerste cijfers. En mijn cijfers waren allemaal ontzettend hoog. Want ik kan op zich wel goed leren, maar ik leer dan meer uit de les dan uit het huiswerk maken. Ja. Dat huiswerk maken dat is voor mij gewoon een vervelende taak. Ik leer daar niks van. Mm -hmm. um, terwijl ik snap <laughs> dat het voor heel veel mensen heel belangrijk is om te leren om dat huiswerk te maken. Nou, de ah, sterker nog, er zijn heel veel mensen die het ook echt heel leuk vinden om ja. huiswerk te maken. Ik heb dat ook nooit begrepen. Ik, heb echt, ik zei het laatst nog tegen mijn dochter. Die is nu tien en die moet ook een beetje, bijna tien, die moet ook een beetje huiswerk beginnen te maken. Mm -hmm. nou, ik had het eigenlijk niet moeten zeggen, maar ik heb ik maar eerlijk gezegd, papa heeft volgens mij nog ja, ergens toen ik jaar 24 was of zo, voor het eerst een beetje huiswerk zitten maken. Want ik dacht <laughs> altijd precies hetzelfde als jij gewoon oplet in de klas. Ja. En dan was het ook wel zes zesje waard ja. uiteindelijk. Ja, nou ja... Bij mij geen negenste in ieder geval. <laughs> nee, nou ja, bij mij de eerste twee jaar waren mijn cijfers echt hoog. Uh, omdat ik ook gewoon alle lessen mee mocht doen. <laughs> maar, um, want, want dat ik op een gegeven moment... Nou ja, ik kreeg geen hulp bij mijn huiswerk of iets van ondersteuning daarbij. Omdat, nou ja, die studentenbegeleider, die lachte hem eigenlijk uit... Op het moment dat ik zei, het lukt me niet. Uh, die had zoiets van, ja hoezo dat lukt je niet? Ja, je gewoon. cijfers zijn zo hoog, oh, zo dus goed. je bent ja. slim genoeg. Oh, ja, ja, ja, ja. Het is niet dat je het niet snapt of dat je het niet kan. Ja. Uh, je moet je daar gewoon toe zetten. En als je het niet doet, ja, dan is dat gewoon lui. Uh, en dat is zo'n boodschap die er echt wel hard in heeft gehakt toen. Ze van, oké, okay, Als dat dus niet lukt, dan betekent dat dat ik het fout doe ja. dat ik gewoon te lui ben. Dat ik niet genoeg mijn best doe. Uh, maar en, was dat niet zo dan? Nee, want ondanks dat ik wist dat ik wel heel hard want met Want ik, ik, ik, ik was namelijk wel echt heel lui. Ja. Dat was wel echt ook mijn ja. probleem. En, eh, los van heel veel andere dingen. Ja. Maar ik was ook wel gewoon heel lui. Ja. ja, voor mij was dat niet een stukje... Ik liep gewoon echt helemaal volledig vast. En ik nou ja, was vervolgens uren aan het staren naar dat huiswerk dat ik moest doen. En des te lang ik ernaar aan het staren was, des te meer ik vastliep. Gewoon volledige error en vond nee, lukt niet. Dus op een gegeven moment ben ik er ook gewoon mee gestopt. Dat ik zoiets van, ja, weet je... Laat maar zitten dan. Ja. Uh, vooral omdat het me wel heel veel moeite kostte, maar niks opleverde. Uh, de eerste twee jaar uh, was dat geen probleem. Toen op een gegeven moment, derde jaar, kregen we voor wiskunde een nieuwe, <laughs> nieuwe lerares. En die ging dus heel stug huiswerk controleren. En als je het niet gedaan had, dan mocht je op een. Dan, dan, uh, bleef je wel in het lokaal, maar dan mocht je eigenlijk niet meedoen met de les. En dan mocht je ook geen vragen stellen. Oh, dat is ook heel handig. En dan werd je op een bepaalde manier <laughs> gewoon buitengesloten. En in sommige situaties zelfs dat je dan op de gang moest zitten om je huiswerk te maken. En dan mocht je er wel weer in wanneer je, je huiswerk af had. Ja, dat werkt wel. Nee, nou ja, als, als je dus... Als dat je... Als je... Daar niet weet bakkeet, je ja, ja. Dan, dan kom je die les niet weer in. <laughs> nee. En... Uh, nou ja, die wiskundendocent die had dan nog zoiets van... Ja, nou oké, okay. nou, het is wel de bedoeling dat je de lessen volgt. Dus... Nou, Oké, okay dan uh, blijf dan maar in het lokaal zitten, uh, maar op een gegeven moment had ik een economiedocent die, die, nou ja, die deed dus ook het huiswerk controleren. En als je het niet had gemaakt, dan moest je per direct de les uit. Uh, en op een gegeven moment liep ik dus met het huiswerk ook dusdanig ver achter dat het ook echt niet meer in te halen was. Uh, en dan was dat op zich ook echt een nare man, als in <laughs> dat je dat ook niet mee. Ik echt als een nare man, als in ja. Uh, ik, ik moest dan dus op de gang gaan zitten om dan toch maar bezig te gaan met het huiswerk. Dacht ik dacht, ja, maar ik heb die les nodig om de ja. stof te snappen. Ja. Want uiteindelijk daar zijn mijn cijfers ontzettend naar beneden gegaan. En omdat je die les niet meer kon volgen. Die, die heb ik echt ja. net met een voldoende afgerond uiteindelijk. Um, omdat ik gewoon heel veel lessen gemist heb. En nou ja, die, die leraar kwam dan af en toe ook op de gang naar me toe. Om, uh, nou ja, ik kan me herinneren dat hij één keer echt naar me geschreeuwd heeft. Achteraf denk ik waarschijnlijk ook vanuit een stukje gevoel van machteloosheid, maar zo. <laughs> Uitstiek dat niet naar mij. Uh, <laughs> dat, ik, dat ik echt boos was hoe lui ik was. En als ik dan, uh, als ik de les in wou, dan moest ik daar toch echt harder mijn best voor doen. Nee, ik was een lui varken. Ik nee. echt. Nou, ik heb zitten staren naar die kerel van, Wa, wat gebeurt er nou? En dat ik ook ergens... Ja, dan ben je 15 of zo. 14, 15, ja, zo 16. 15, 16. Ja. Is, uh, ik heb ja, volledig overtollig. Ja, uh, maar. Ja, uh, en ik zeg, het was een nare man omdat hij ook gewoon in de les zelf heel erg hield van mensen er specifiek uitpikken om ze even helemaal in de zeik te zetten. Er waren dan meestal de meiden in de klas. Dus alle jongens in de klas vonden hem geweldig. <lacht> en alle meiden waren het met me eens. Ik was gewoon bang ekel. voor een <lacht> klootzak. Ja, <klootsuik>. ja. <lacht> ja. Um, maar wat doet dat met je dan? Als je, want het dus Weer iemand die zegt dat je lui bent. Dan, ja, het is heel verwarrend. Ga je dan vooral. op een gegeven moment ook denken van... Oh, nou, dan ben ik dus gewoon... Nou, misschien ook, ben ik ook wel heel lui. Of had je wel echt gewoon... Voelde je van binnen... Ja, maar ik kan het niet anders doen dan zo. Um, want ja, er ik... is natuurlijk een verschil... Laat ik voor mezelf spreken. Dat als je ergens aan zit... En je probeert het heel erg, maar het lukt niet. Dat is een ander gevoel dan... Ik ben lui en ja. ik gooi er een beetje met mijn pet naar. Ja, ja dus ik... Uh, ik denk me te herinneren dat ik in die tijd wel ook veel bezig ben geweest met ook inderdaad een stuk lui. Vooral omdat ik zo genoemd werd. Precies, dat bedoel ik. Uh, tegelijk... ik dat... Misschien ben ik dat wel echt dan. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat ik toen ook al wel vrij, vrij helder iets in ieder geval in mijn hoofd Dat ze van ja, maar ik ben niet lui. Ja, ja. Van het, Er gaat iets mis. Het lukt gewoon niet. Uh, ik ben niet lui, maar er gaat iets anders mis. Uh, dus ik... ik... Maar konden ze dat dan ook niet zien op de basisschool... bijvoorbeeld door zo'n zo CITO-toets... die dan opeens wel heel goed gaat? Dan kun je ook zien van... of ja, dat zou natuurlijk ook als bevestiging kunnen zijn... voor juist van, hè, het feit van je kan het wel... maar het gebeurt niet. We ja. zien het nergens in terug. Ja, wat dat betreft ook maar, ja, op basisschool... maar ook op de middelbare school dus inderdaad... omdat mijn cijfers op een gegeven moment hoog bleven... Uh, Wanneer het dan op andere vlakken niet lukte... dan, dan werd dat Precies, gezien als van... Ja. ja, maar dan wil je het niet genoeg. Dan doe je gewoon je best niet. Want het lukt daar wel en daar niet. Ja. ja. Uh, en nou ja, toen de tijd dat ik dus zelf ook nog geen flauw idee... van waar het dan dus misging. Inmiddels, als ik daarop terugkijk, denk ik zo van... Waarom is er eigenlijk nooit eerder gedacht aan autisme? Ja, precies. <laughs> dat, ja. Dat, dat is niet geen, geen gekke vraag. Nee, precies. En daar nou ja, kan ik me af en toe best wel eens over oppokken. In, in verschillende situaties. Dan denk ik van, je no is er je? Je bent, <laughs> Maar je bent ook nooit eerder. je bent 25, toch? Ja, 25. 25. Dat is dus nog niet uh, heel lang geleden. Dat hebben we over tien jaar geleden. Dat was nee, toch helemaal. ook wel gewoon autisme ook wel een diagnose die gesteld werd. Ja, ja maar nou ja, wat je dus ook uh, inmiddels wel veel ziet, is dat. Uh, Autisme bij vrouwen zich over het algemeen toch echt wel anders, anders uit dan heen. bij mannen. Ja. Um, zeker niet het stereotype beeld. Um, en dat was toen de tijd was daar ook nog minder over bekend, denk ik. Um, maar ja, ook, ook bepaalde dingen. Ja, ik denk dat daar ook gewoon niet zo bij stilgestaan is. Omdat ik ook uh, al heel vroeg geleerd heb om veel te maskeren. Ik heb heel vroeg geleerd dat als ik me op een bepaalde manier gedraag dat dat werkt. Dat dat gewenst is en dat dat ook... Uh, ja, dat, dat, mm. Mensen kunnen dat soms als wat ma manipulatief uh, zien, maar het, het was voor mij echt een stukje zelfbescherming. Uh, waarom, waarom manipulatief? Waarom denk je dat? Omdat... Uh, dat je je anders het stukje Wanneer je een bepaald bewust gedrag inzet, uh, om een bepaalde reactie van iemand anders uit te lokken of juist te voorkomen. Mm -hmm. Op een bepaalde manier, als je dat nou ja, heel letterlijk, kijk, is dat ook een stukje manipulatie. Maar het is, het is geen kwaadwillige manipulatie. Het is niet om mensen, om mijn zin te krijgen bijvoorbeeld. Nee. Het is echt puur om mezelf te beschermen voor, nou ja, een stukje controle willen pakken. Zeg maar, beschermen voor uh, situaties waarin ik niet weet wat ik moet doen. Ja. ja. Uh, maar omdat ik dus zo goed wist wat voor gedrag werkte, in de meeste situaties niet alles. <laughs> Uh, maar in de meeste situaties... Uh, kan ik me ergens ook heel goed voorstellen... dat het in heel veel situaties niet opgevallen is. En nog steeds dat... Nee, ik denk het ook ja. niet. <laughs> nee, je leert dat ook gewoon heel goed te ja, doen, hè? Dat maskeer Ja, en uh, dat, is dat is ergens heel handig. Aan de ja. andere kant, achteraf gezien... Uh, heeft me dat ook ontzettend belemmerd in een stuk... Uh... Nou ja, vooral hoe ver dat uiteindelijk gegaan is. Dat uh, ik uiteindelijk in... Alle, alle levensaspecten, eigenlijk volgens regeltjes ben gaan leven: um, Van goed en dat is fout, en dat moet ik vooral niet doen. Maar als uh, zo'n situatie zich zo vaak voordoet, um, dan start er een ander protocol. Bij mij. <laughs> dat, dan uh, moet ik me anders gaan gedragen. Dat er echt allerlei van die nee, stijf voor een soort van spreadsheets, dan in mijn brein klaar liggen voor alle situaties die ik maar tegen kan komen. Totdat je dan een keertje zo'n situatie tegenkomt... waarin het net niet zo werkt. <lacht> en dat zijn dan dus ook de situaties... waarin ik elke keer kapot hard vastloop. <lacht> Wanneer het net niet werkt... zoals dat ik gewend ben. Uh, en uh, nou ja, als, als jong kind zijnde... dan loop je daar verhoudingsgewijs minder tegenaan. Want als nou ja, jong klein kind... Dan uh, liggen over het algemeen in de meeste situaties... De, de eisen en de verwachtingen denk ik ook nog niet zo hoog. Ja, denk dat ook. Maar vanaf de middelbare school begon ik daar echt wel tegenaan te lopen. dat. Uh... Nou, het zit ook op de middelbare school sowieso. Je ja, moet je gedragen zoals de, ja. de anderen zich gedragen. Eigenlijk, ja. Hè? Dat en dat was... vond ik heel, heel lastig. Vooral omdat um, op de middelbare school... kinderen, jongeren uh, ook echt het stukje eigen identiteit beginnen te ontwikkelen. En er ontstaan... Een soort van subgroepen in klassen en klikjes en vriendengroepen en uh, de paardenmeisjes en de, de nou ja, <laughs> ik uh, zat op een scho groene school, zeg maar, AOC Terra. Dus, nou ja, ook een heel groot gedeelte landbouw, jongens, en dan had je echt van die trekkerjongens, <laughs> dat soort groepjes, ja. ja. ja. En... Maar die doen dat omdat ze dat zelf van binnen voelen. Van, ja. oh, ik voel me echt boer. Ik moet gewoon lekker met het boerengroepje ja. zitten. Maar jij had niet echt iets waar je dan... Nee, en ik heb me daar dus altijd zo ontzettend over verbaasd. Ik, ik paste daar eigenlijk net nergens tussen. Um, en waarom? Geen idee. Maar op de ene of andere manier, ik voelde al heel vroeg dat ik eigenlijk net nergens tussen paste. Ik ben ook al heel vroeg gepest. Dus ik begon op de basisschool al omdat ik anders was. Ik heb terugkijken, ook nog steeds iets van. Maar wat was er nou eigenlijk zo anders? Geen idee. Maar ik was op de een of andere mee vrij vroeg al ja, waar makkelijk coolwind. Of van alles, als in um, gewoon puur ja die kinderachtige dingetjes, als in hoe je praat of I mean, is uiteindelijk nu achteraf te verklaren van ja ik praat wat anders, want taal verwerkt ook bij mij ja, in ja. mijn hoofd gewoon anders. Ik neem dingen heel letterlijk. Um, ik, ik herken bepaalde humor niet zo goed. Zoals bijvoorbeeld mensen die uh, sarcastisch of cynische humor gebruiken. Uh, mensen die ik goed ken, daar kan ik dat een beetje bij inschatten. En dan vind ik het nog niet altijd even leuk. Maar dan snap ik in ieder geval wat ze bedoelen. Maar in de meeste situaties heb ik dat gewoon niet door. En dan ben ik heel makkelijk doelwit voor mensen ja. die er dus heel hard op gaan. Ja. Um, <laughs> en dat heb ik dus pas door wanneer ik gewoon knalhard uitgelachen word. En dan voel ik me gekwetst. Maar, ja, maar wat ging nou eigenlijk mis? Waarom doe je dat? En dat vinden mensen wel grappig. En je, hoe is dat grappig? Dat snap ik gewoon niet. Dat nee, ergens ik ook wel een beetje... Ja, nee. probeer ik het dan te snappen. Maar het, nee, snap ik gewoon niet. Maar dus, ja. hoe, hoe ging dat dan als je dan naar huis ging? Op dat, je, het is helemaal niet leuk om gepest te worden op de middelbare school. En als je dan thuis komt en iedereen heeft je uitgelachen... dan ga je ja. wel even nadenken, van, wat heb ik dan, waarom, waarom lachen ze me eigenlijk allemaal uit? Ja. En kon je daar ook wel een antwoord op geven voor jezelf? Nee, ik denk dat ik toen helemaal niet zo bezig was met waarom. Hmm. Dat, als, en ik kon ook niet zo bezig zijn met waarom... Dat was, dat was... Het voelde alleen maar wel heel vervelend. Ja, het voelde heel vervelend en het, uh, ik, ik had ook geen plezier in school. Als in. Nou ja, ik had, ik had een paar vriendjes, vriendinnetjes wel. Maar ja, dat, dat betekende voor mij ook niet zo heel veel. Voor mij, voor mij werkt dat ook gewoon net wat anders hoe ik vriendschappen en zo ervaar. Um, en nou ja, in eerste instantie heb ik thuis ook wel verteld van ja, ik word gepest op school en. en nou ja, is om kut. Ik weet niet wat voor woord ik daartoe voor gebruikte. <laughs> Waarschijnlijk niet kut. Maar in ieder geval, nou ja. Snaar en huilen. En... Ja. Um... Voor je ouders ook heel vervelend, natuurlijk. Om dat te merken. Lijkt mij als nou ja, ouder zijn. Ik kan me daar dus niet zo heel veel van herinneren. Ik denk dat ik het namelijk ook al heel snel opgegeven heb om daar überhaupt over te praten. Omdat ik daar niet zoveel begrip voor kreeg. Oh. Um, en eigenlijk in eerste instantie vooral een reactie. Ik denk, ik denk dat ook gewoon na de eerste keer al gestopt ben met aangeven van. Omdat ik in eerste instantie een reactie kreeg van, nou, het zal wel meevallen. Of dat zullen ze vast wel niet zo bedoeld hebben. Ja, of, die werden um, niet echt um, Zo van, genomen. nou, reageer je nu niet een beetje heftig. Ja, ja, ja. Uh, en ik denk dat dat ook in een periode was dat het allemaal nog niet zo heel heftig was. Uh, maar vooral op de basisschool ging dat op een gegeven moment steeds verder. Dat op een gegeven moment uh, jongetjes uit uh, de klas van mijn broertje, mijn broertje die is Anderhalf jaar jonger was dat ik ben. Dus die zat iets van twee groepen lager als mij. En nou ja, die jongetjes wisten dat ik zijn zus was. Of zo. Ik weet niet eens meer hoe dat begonnen is. Maar die begonnen mij te treiteren. Gewoon heel kinderachtig. Met me aantikken. En dan een keertje aan mijn haar trekken. Mm -hmm. En een keertje pootje haken. En daar was ik op een gegeven moment zo ontzettend zat van. Dat ik zo'n jongetje die... Op mijn schouder aan het tikken was. Die heb ik over mijn schouder heen gegooid. Nice. Knollard. Heel goed. Um, op het schoolplein. En ik kwam op zijn rug terecht. Dus die schrok daar ook ontzettend hard van. En waar ik in eerste instantie zoiets had, ook echt dat empowered gevoel van... Yes! Pap. Dat gebeurt er als je ja. met mij fucked. Ja, en dat je dan in eerste instantie denkt van nou, moet ook klaarwezen ook. Nee. Ja, het zou het meestal zijn. Wel Jongetjes ja. van zo'n leeftijd, die denken dan al even, oh, die vecht terug. Oh, dat is mooi. Dat is interessant. Dus ik werd op een gegeven moment elke pauze belaagd Echt? door jongetjes uit die groep. Oh en dat was op een gegeven moment... Tegenstelde effect. Ja, in periodes was dat ergens denk ik ook nog wel... Zo, ja, leuk is niet het juiste woord, maar spannend. Omdat juist ook meiden uit mijn groep uh, met me mee begonnen te vechten, zeg maar. Dus op een gegeven moment... Ja, let kids be kids. Maar um, ik... Ik uh, heb me ontzettend verbaasd over waarom leraren toen niet ingegrepen hebben op een gegeven moment. Ja, geen idee waarom dat niet was, want het we was stanger wel pleinwacht en die moeten dat hebben gezien. Um, tegelijkertijd kan ik me ergens ook voorstellen dat het niet heel raar lijkt op een plein vol met kinderen, onderbouw. Um, dat soort situaties, ja dat ja, gebeurt gewoon. Um, maar nu achteraf durf ik ook pas eigenlijk een beetje... Zeker nu ik de autisme-diagnose heb, um, durf ik pas echt te gaan erkennen hoe ja, ook traumatisch dat eigenlijk voor mij is geweest. Vooral omdat ik me echt gevangen heb gevoeld in die situatie. En ik snapte niet waar het elke keer misging. Elke keer dat ik een strategie in probeerde te zetten, uh, van misschien stopt het dan. Het, het lukte nooit. als in Ik kon daar niet uit wegbreken, zeg maar. Totdat, uh, nou ja, omdat er wel wat... Uh, groep verschil in zat dus. Um, dat leeftijdschil? Ja. ja. Um, ook dus, zeg maar, van qua klassen. Um, mijn klas ging op een gegeven moment over naar het... Nou ja, noemen wij dan het grote plein? Dat was voor het bovenbouw. <laughs> <laughs> Terwijl die andere klas, die jongetjes... die bleven dus nog een paar jaar op, op het <laughs> kleine, kleine plein. Ja. Dus, nou ja, echt op dat fysieke... Um, ja, vechten op het schoolplein, dat, dat stopte toen. Um, en ik denk dat het toen pas was dat ik echt met leeftijdsgenoten meer in de knel kwam. Gewoon omdat ik ja, niet op dezelfde manier ook meegroeide. Voelde je en dat, ja. je eenzaam op school? Ja. Um, ik denk dat ik daar toen niet zo heel bewust mee bezig was. Maar dat, dat gevoel was er zeker wel. Um, als nou, soort... je je niet gekend voelt, ja, en je het loopt, uh, qua, ja, qua ik leren me, ik, niet ik lekker. Je moet in de pauze al, al vechten. Ik heb me heel lang altijd heel alien gevoeld, en uh, ik noem het pas een aantal jaar. Noem ik dat gevoel alien uh, in die periode. Had ik het gevoel dat ik een of ander monster was, vooral omdat ik zo vaak de boodschap kreeg dat ik het niet goed deed, of dat ik net niet goed genoeg en dat dat altijd mijn schuld was. Dus was geïnteresseerd Een soort van. Ik ben gewoon een monster. Ik ben mismaakt. Ik ben mislukt. Maar je lacht er wel een beetje elke <laughs> om lot. Maar dat klinkt best wel heftig. Want het is de ja. middelbare school. De basisschool. Daar krijg ja. je best een tik van, denk ik. Ja, ja dat, dat heeft zeker wel. Um, ja, heeft, heeft een hele grote rol gehad. Zeker in mijn vroege ontwikkeling. Ja, um, dat kan toch niet anders? Nee. Ja. Um, maar dat is, dat is dus zo'n ding. Ik heb daar in eerste instantie ontzettend mee geworsteld... omdat nou ja, vanuit een stukje normale behoefte... er heel graag bij willen horen op een bepaalde manier. en Niet met iedereen vriendjes hoeven wezen... maar in ieder geval een soort van gevoel... van verbinding met mensen ja, willen hebben. Um, en op een gegeven moment op de middelbare school... ik denk iets van tweede, derde of vierde klas... Was in, in ieder geval het eerste jaar nog niet... maar op een gegeven moment kwam er bij mij... op de middelbare school een stukje gevoel van... Ja, maar dat hoeft ook eigenlijk niet... Als jullie allemaal zo... Nou ja, mensen vonden ik stom op een gegeven moment. Mm -hmm. Ik had zoiets van, nou mensen staan hem ook maar kut. Laat maar zitten. <gülpere> um, en vooral uh, wanneer je op de middelbare school ziet hoe groepjes um, met elkaar omgaan. Dat is gewoon gemeen. Als in zeker. Kinderen zijn gemeen. Ja, zeker. <gülpere> Absoluut. En dat, dat hoeft helemaal niet in de extreme mate te zijn. Maar puur... Uh, maar ja, hoe roddelen en zo begint. Ik weet dat van nou. we ja, Daar wil ik helemaal niet bij horen. Kinderen wel... en... zijn keihard hoor. Ja, en dat ik daarbij op een gegeven moment een stukje. Nou ja. Fuck it. mentaliteit heb ontwikkeld van. prima. En dat dat daarmee mijn toen de tijd ontzettend lage zelfbeeld. Op, dat werd niet ineens gefixt. maar ik kon wel meer vrede hebben met. nou dan hoor ik er toch niet bij. Ja, Dat is ook, <laughs> van... dat is ook een image, zeg maar. Ja. Dat is ook een. Uh, hoe zeggen ja. ze dat? In het Nederlands? Um, yeah. Een houding. Yeah. Om te zeggen, yeah. ik ben anders. Yeah. Dus ik hoor maar het niet bij jullie. Dat was een soort van houding. Ja, daar ja. meet jezelf ook een soort van ja. houding aan, toch? Wat, soort... wat dan wel heel bijzonder is, is dat op het moment dat je zo'n houding aanneemt: van oké, okay, nou dan ben ik maar die weirdo en uh, laat maar zitten allemaal. dan trek je andere weirdo's aan. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> dat is ergens. Heel gaaf en geinig om dan te merken tegelijk. Dus het is ook zo van... Ja, maar ik heb me er net bij neergelegd dat ik geen groep nodig heb. Wat ja. is dit, Nou, zit je in een groep weirdo's. Dat Ja, niet ja. Maar uiteindelijk is dat wel een, een fijn supportachtig systeem geweest in die tijd. Heb je, van, je ook wel nodig, ja. toch? Eenmaal in je eentje is het ook wel lastig. Ja. Of had je het liever in je eentje gedaan? Weet H ik niet. Maar dat is, dat is achteraf zo moeilijk bedenken. En ook vooral als en ik hoor je het woord nodig <laughs> gebruiken. Ja. En dat is zo'n woord dat is... Zo'n zo error wordt voor mij, als in ja, maar wat heb ik eigenlijk nodig? Als in dat in het heden zo'n ding, maar ook terugkijkend op dingen. Uh, ja, ik bedoel eigenlijk meer nodig proberen. in ja. de zin van dat je als, als jonge volwassene, uh, uh, nou ja, misschien niet per se vrienden nodig hebt, maar wel gewoon andere mensen om jij ja. nodig hebt om te leren. Ja, ja en dat, dat is zeker wel, ja, dat, daar ben ik het wel mee eens dat je op een bepaalde manier, vooral het stukje supportsysteem, ja, sociale nodig hebt. dingen ja. Die je leert van elkaar. Ja, um, en dat ik daarin ook inderdaad wel denk dat dat het stukje. Uh, nou ja, noem het tussen aanhalingstekens. Vriendengroep die ik toen had, dat dat wel. waarschijnlijk een verschil heeft gemaakt. Dat, maar dat tussen wel... aanhalingstekens was dus dat waar niet echt. Nee, maar dat is inderdaad zo'n ding van dat. dat waren. meiden waar ik het leuk mee vond op school. Of in ieder geval waar je een beetje mee kon gijnen. en waar je gewoon lekker maar af mee kon, <laughs> kon wezen. Ja. Um, maar dat was ook alleen op school. Um, dat waren geen vriendinnen waar ik leuk gezellig veel dingen mee ging doen... omdat ik daar behoefte aan had of zo. Of omdat we zoveel overeenkomsten hadden. Of... Hm. Nee, dat, dat had ik ook niet zo. Dat heb ik toen ook niet zo gemist, denk ik. Um, maar ja, dat, dat ja, sommige mensen hebben echt nog jaren na de middelbare school... nog heel veel van dat soort vrienden over. En voor mij was het eigenlijk per direct op het moment middelbare school stopt. Nou ja, dan zie je elkaar niet meer. En dat, dat miste ik ook niet. Ja, ik heb, <coughs> wel grappig dat je dat zegt. Ik heb dat wel heel erg gemist. Mm -hmm. Ik was ook niet echt heel erg van de vrienden. Ik viel ook een beetje oh. buiten de groepen. Eh, maar ik had, had dat wel... Uh, ja, er was dan wel zo inderdaad van een soort loser clubje. Van mensen die nergens bij de groepjes hoorden. Ja. Die gingen dan in het loser clubje. Ja. Daar zat ik dan ook in. En, uh, maar ik heb altijd wel heel erg soort van graag bij zo'n stoere groep willen horen, eigenlijk stiekem. Als ik daarop terugkijk dan. Hè? Toen wil nou, ik dat waarschijnlijk ook niet eerlijk nee, toegeven. Ik, maar... ik heb zeg maar niet dat dat groepsgevoel gemist... omdat ik al vrij snel voor mezelf zoiets had van... ik pas niet bij een groep en ik wil ook niet bij een groep passen. En waar dat dan precies is, zat, weet ik niet meer. Maar ik heb wel al heel vroeg een stukje um, gemisgevoeld... in vooral verbinding. En dat is juist ook waarin ik in dat soort groepen niet passen niet wil passen, <laughs> nog steeds <laughs> niet eigenlijk, um, omdat de, de, de verbinding, de echte, de nou ja, intiemere connectie die je met iemand wel of niet hebt, vooral in het contact, zeg maar, te kunnen levelen met iemand, dat vind je niet in zo'n groep. Of, nee, nou ja, sommige nee, mensen misschien ja. wel, ik snap dat niet, maar dat over het algemeen zit dat niet zo in de groep, maar meer in het één op één contact. Ja, dat is waar. En dat is iets wat ik als heel zeldzaam ervaar. In. Dat, dat heb ik ervaren, gelukkig. Maar <laughs> ja, dat is, dat is iets wat ik heel lang gemist heb. Vooral omdat, ja, omdat ik me dusdanig alien voelde... dat ik ook het idee had dat er niemand, niemand was... was die je. op zo'n manier met mij kon levelen. Ja. Um, en dat heb ik uiteindelijk ook nooit met leeftijdsgenoten gevonden. Dat is zeg maar zo'n ding... Ja, dat... dat uh, nog steeds eigenlijk... Ik heb eigenlijk qua... qua de, de goede, de betere contacten die ik heb... zijn allemaal ouder dan dat ik ben... <laughs> Ja, nou ja, ja, ja. denk dat dat ook komt omdat je iets meer hebt meegemaakt dan ja. andere mensen van je leeftijd. Ja, aan de ene kant, dat inderdaad, maar ook vooral... Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet precies waar dat, dat in zit. Want dat um, wordt dan inderdaad wel vaak verklaard door een stukje uh, vroeg volwassen worden. Of inderdaad, ja. Um, nou ja, door de ervaringen die je hebt opgedaan. En op een gegeven moment, nou ja, als je veel meegemaakt hebt, dan heb je een bredere ervaringsscala dan gemiddelde leeftijdsgenoot, zeg maar. En dat ergens... kan ik me daar wat bij voorstellen... tegelijkertijd heb ik zoiets van... ja, maar dat is het nog net niet. Hmm. Zeg maar, dat ja... bijvoorbeeld ja, alle leeftijdsgenoten... die zelf de soort <laughs> scala-shit hebben meegemaakt... Dat, ja, dat betekent ook niet per nee, se... Nee, dat nee, ik daar precies. goed mee kan. Ja. Nee, nee het, het zou ook kunnen zitten... in dat jonger op zich misschien wat... Uh... Weet je, je hebt dromen als je jong bent en als je hersenen ook op een andere manier werken... en op een andere manier informatie verwerken. Misschien kom je dan niet op dat stukje enthousiasme. We gaan de wereld veranderen en het impulsieve en het, uh, het lammerwaaien. Ja, en, uh, dat dat nee. bij jou misschien iets gestructureerder. Oh nee, uh, nee. Moest... nee. Oh, dat Gestructureerd moest... is zeker geen woord dat ik voor mezelf zou nee? zeggen. Oh, oh, okay. nee. nee, maar vooral inderdaad het stukje... ja. Ja, ik weet het ook niet anders te omschrijven als, als levelen, zeg maar. Een, een bepaalde, ja, mensen noemen het ook wel eens klik, zeg maar een klik mm -hmm, die je met ja. iemand hebt in het contact. En dat dat, um, het, het gaat er niet eens om of iemand op dezelfde manier denkt of overal mee eens is, maar vooral dat je elkaar kunt uitdagen in het contact en um, dat dat wederzijds is. Uh, en dat, dat vind ik, ja. ja, dat is wel een dat flinke ijs. Het ook. Heel nee, nee, nee maar, dat klinkt niet raar. Nee, niet eens een maar... Ijs, maar dat is een ijs, maar dat is iets wat ik. Waar ik, voor... ons, nou ja, waar ik ontzettend van kan genieten. En verder ja, kan nee, ik ook okay. echt wel. Ik ben op zich echt wel sociaal ingesteld. Ik kan met heel veel mensen leuk Ja, dat ontzettend lijkt me ook wel. leuk omgaan. Ja, ja. Maar wanneer dat, nou ja, dat levelen er niet in zit, dan. Um, ja waar ik minder trots op ben, is ik steek er dan ook al vrij snel niet zoveel effort meer in. Omdat dat soort contacten mij ook vooral heel veel effort kosten. kosten. Ja, en het ja. levert me niet zoveel op. En dat is voor mij niet per se een, een eis aan sociaal contact, dat het me van alles op moet leveren. Maar dat is wel echt een bonuspunt. Zeg maar, en ben je bonus. daar wel naar op zoek? Of, of heb je gewoon zoiets van, nou als, het, als ik het tegenkom is dat heel fijn, maar Um, daar ben ik heel lang heel krampachtig naar op zoek geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat... Um, in een periode dat ik dat het nergens vond. Dus dat, dat was best wel vernietigend. Um, ik heb dat denk ik pas een beetje gevonden toen ik ook um, nou ja, op zoek ging naar lotgenotencontact. Um, vooral omdat dat voor mij ook een stapje was naar meer durven delen, meer durven laten zien dan nou ja, wat werkt, wat geaccepteerd wordt, wat, nou ja, de leukste reacties bij mensen oproept, zeg maar, dat er ook meer mag zijn dan alleen. Hoi, ik ben altijd, ik ben altijd vrolijk. <lacht> en, um, <lacht> ja, zie mij, hoi. Yeah. Uh -huh. <lacht> ja, dat was, dat was vroeger als kind mijn houding. Ja, ja, ja. van uh, werkt ik ben altijd ook heel vrolijk. Goed. ja Dan krijg je leuke reacties op als je <lacht> zo uh, in het leven staat. Ja, toen ik eigenlijk helemaal niet zo vrolijk was. Nee. En dat, ja... Ja, ik lach om dat soort dingen. Maar dat is ook omdat... Uh, ik weet dat daar echt nog wel pijn bij zit ergens. Maar daar kom ik op dit moment niet bij. En dan komt het misschien wat nonchalant over. Maar dat is gewoon meer omdat ja, nee, ik het, het is goed. niet alleen maar serieus. het is ook, ik zie er op bepaalde stukken ook gewoon wel humor in. Dat is ook wanneer er eigenlijk geen humor in te zien. Is. <laughs> nou ja, ja dat ik is, kan dat me is wel voor. Dat is mijn manier van daar Kijk, ook mee dealen. Dat van, hele ja. masker is natuurlijk ook niet fijn, maar het heeft je ook wel iets ge ja. gebracht, toch, ja, in die zeker. tijd? Want had ja. je dat niet gehad, dan was het een, een stuk moeilijker hele geworden. Functie, ja. ja, precies. Ja. ja, en dat ja, masker is eigenlijk pas echt lastig op een punt dat je dat het zo ver gaat dat je in de weg gaat zitten van ja. echt contact. Uh, ja. Of als het gewoon van binnen, maar dat spreek ik even voor mezelf, mm. niet goed voelt. Ja. Dus als je denkt, ja, ja, maar ik kan nu wel weer een mask op zetten. Maar waarom? Waarom zou ik dat... Eh, op een gegeven moment is mm. bij mij dat kwartje wel een beetje gaan vallen. Gewoon ook omdat je ouder wordt, denk ik. En ik dacht, ja, uh, dag, blijft dit niet helemaal even doen. Ja. Ik voel me gewoon nu helemaal niet zo. Dus dan ga ik ook niet net doen alsof. Ja. Ja. Ja. ja. En dat, dat vind ik dus een lastig ding, maskeren. Um... Maar dat, ja, ik weet niet in hoeverre dat een ik-ding is of dat dat een autisme-ding is of, weet ik, of een trauma-ding. Want daar nou ja, hoort op het gegeven moment ook het stukje maskeren en aanpassen vaak bij. Ja, zeker. Dus ik weet niet waar het meeste bij hoort. Maar um, dat je op een gegeven moment bepaalde dingen dusdanig uh, nou ja, gehardwired hebt, zeg maar, dat dat zo ontzettend vast in je systeem is. Dat het ook niet een kwestie is van dat gewoon niet meer willen doen. Dus nee. dat gebeurt dat niet klopt. meer. Um, kon het ook niet. Bij sommige mensen kon ik dat ook helemaal niet meer uh, afleren. Nee. En dat is, dat is op zich... Um, hoeft dat niet erg te zijn. Ik heb zelf wel gemerkt dat op, wanneer je in, in wat serieuzere therapie gaat... Um, dat het dan ineens wel een probleem is. Dat, um, ik heb vroeger heel hard geleerd dat je al, <laughs> altijd... Uh, in ieder geval een soort van vriendelijk gezicht moet hebben. En dan meestal met een lach, een glimlach... Ja. Um, Echt oogvriendelijk zijn en het liefst mm -hmm. ook oogcontact maken. En zo, maar oogcontact, daar speel ik af en toe een beetje mee. Ja, dat is Het al, is altijd hier ook een, een beetje een ja. dingetje zoeken naar ergens in de hoek van de kamer. Ja, en de, ik doe het ja. zelf ook altijd. Het is ook zo lastig om elkaar de hele tijd ja, zo strak in je ja, hand te kijken. Dat vooral wanneer dan mee. ook nog van die onhandige grote microfoon. <laughs> ja, ook dat nog. Ja, maar. Um, oh ja, maar ja, altijd geleerd om in ieder geval. Als het niet neutraal is, ik dan wat er vriendelijk. Gebeurt, weet je geen idee. We wat <laughs> een lading stenen aan het storten, geloof ik. Ja, goed, we gaan gewoon door. Um, maar dat, dat op het moment dat je dan in therapie... Uh, dat juist op het moment dat het eigenlijk heel kut gaat... Dat dat extra aangaat. Dat je dan extra dat vriendelijke gezicht op wil zetten. Of niet eens wil zetten, maar dat het gewoon automatisch gaat. Wel, heb je dan zelf niet eens meer door. En dan zeg je tegen een, een hulpvloer bijvoorbeeld... Nou ja, uh, op een gegeven moment bij een sociotherapeut... zei ik dan, ja, het gaat gewoon eigenlijk echt heel kut. En ik weet het even niet meer. En help me alsjeblieft. Maar ondertussen had ik dus blijkbaar nog steeds... zo'n heel vriendelijk gezicht. <laughs> ja. dus zij keek mij heel moeilijk aan. Ik zeg dan heel moeilijk. Ik weet niet eens meer precies. Maar in ieder geval met haar vondst. En ik vind het af en toe lastig om betekenis te geven... aan iemands gezichtsuitdrukking. Ik kan heel veel dingen wel herkennen. Maar sommige uitdrukking. En ik zei, ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk met je gezicht? Dus, <lacht> dus uh, ik kreeg van haar ook niet direct een reactie. Ik kijk haar aan. Ik zoiets, wat, Waarom kijk je me zo aan? Dus van, ja ik, Hoe moet ik jou serieus nemen als je me zoiets met een brede lach op je gezicht ja. vertelt? Ja. En nou ja, op dat punt begon ik te janken. <lacht> Want dan breekt er ineens iets, omdat je... Nou ja, dan gaat het ook met. niet meer over het kutgevoel waarmee ik eigenlijk kwam, maar gewoon puur ontzettend gekwetst voelen omdat je niet geloofd wordt, ook eigenlijk op wat je zegt. En... Gaat het ineens daarover? Nou, of dat je misschien ook wel iets denkt, denkt... ik doe iets niet goed weer. Terwijl ja. je daar zit te vertellen. en ja, dat ook. Een beetje ja. al je emoties op tafel ligt. Ja. ja, want zeker in die periode was ik ook net een beetje bezig... met proberen hulp vragen. Ja. En dan vooral op tijd hulp vragen. En voordat dat is het al zo, zo de, moeilijk. Ja, voordat het helemaal naar de shit gaat. En dan doe je dat. En dan zeg je precies de woorden die je, zeg maar, geschrift krijgt. Ja. En dan, dan is het van... Ja, wat moet ik hier nou mee als je me zo aankijkt? Dan is het weer niet goed. Ja, dat is... Ja. ja. ja. ja dat, dat snap ik. Ja, ja. Ik eh, je gewoon even voor de administratie. Wat voor diagnoses heb je eigenlijk gekregen? De, <laughs> ja, um, wat, gebeurde dat op de middelbare school al? Of was het pas daarna? Um, middelbare school ben ik voor het eerst op een gegeven moment naar een psycholoog gegaan. Maar dat was een eerste lijns daar ben ik zo'n vijf sessies geweest, omdat ik toen al wist dat er maar vijf sessies vergoed werden. <lacht> en omdat ik na drie sessies al zoiets had van, uh, fuck jou, jij luistert ook niet naar me. <lacht> dus toen heb ik bij de vijf sessies sessie gezegd, iets in de trans van, yo, gaat wel weer goed en uh, ik vind het niet nodig. Uh, totdat op een gegeven moment wat, wat meer misging en de huisarts, ik weet niet meer of ik zelf naar de huisarts ben gegaan of mijn moeder. Um, of mijn moeder me daarheen gestuurd heeft. Maar in ieder geval op een gegeven moment... liep veel samen met... Um, er werd ineens ontdekt dat ik me toch al wel een poosje beschadigde. <laughs> uh, wat ik heel oh, lang dat... verborgen heb gehouden. Uh, toen dat op een gegeven moment... nou ja, het ongeluk ontdekt werd. Uh, zorgde dat voor best wel wat chaos. Hoe, hoe, hoe dan? was het, uh, hoe is, Nou was ja, ja, omdat het ik toen um, op een gegeven moment... zelf... Nou ja, ja, ik heb een bepaalde manier zelf bedacht... om mezelf dingen aan te doen. En... Um, op een gegeven moment kwam er een stukje van... Ja, wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Maar vooral, heeft het eigenlijk een naam? Zo van, hebben meer mensen? Oh, dat wist je? Die... je wist nee. Het... Oh. Dus op een gegeven moment, daar ben ik naar gaan zoeken. Um... Uit apart. En, nou ja, ik kan me echt ineens nog vivid herinneren... de, de Wikipedia-pagina van automutilatie toen de tijd er was. Dat was een plaatje van een man met een ketting die dat ze... echt waar. Ja, dat was wel extreem beeld, maar in ieder geval... Ik ben... ah, dan denk je, nou, dat is het ook niet. Nee, maar met, nou ja, in ieder geval, ik weet dat ik via die Wikipedia-pagina... op het woord automutilatie ben gekomen, want dat woord kende ik niet. Uh, ik weet niet eens meer wat voor zoekterm ik heb ingevuld, maar... Um, Kettingzaag, arm. <laughs> nee, iets, iets met zelfbeschadiging of zo. Um, maar op die manier ben ik vervolgens bij een forum uh, terechtgekomen... voor lotgenotencontact. Um, specifiek op het stukje uitmutilatie. Um, nou, en op een gegeven moment werd ik steeds actiever op dat forum. En wij hadden thuis maar één computer. En <laughs> of ja, mijn moeder had volgens mij wel een eigen laptop. Maar op een gegeven moment viel het mijn moeder op... dat ik best wel vaak achter die computer zat. En hoewel ik... Um, ...wel wist hoe ik uit de, de nou ja, directe zoekbalk, zeg maar... Um, ...daar kon ik uithalen dat dat niet het eerste was dat oplopte. Zo van, ze zo is er uit geweest. Mm -hmm. Maar ik wist toen nog niet zoveel van um, browsergeschiedenis. <laughs> dus mijn moeder die, die is toen naar die browsergeschiedenis gaan kijken... ...en die zag dus alleen maar site staan... Um, niet wetende wat dat dan precies was. Maar in die tijd was ook pro-Anna een heel groot ding in de media. Dus van die, van die pro-anorexia sites. Oh, ja, ja, ja. En dat was het eerste waar mijn moeder aan dacht. Ah, hm. Zo van... Een site, een forum over automutilatie. dus dan geven ze elkaar tips of zo en dan moedigen we elkaar aan om te beschadigen. Dat was het dus echt niet. Mijn moeder was in eerste instantie best heel boos, maar vooral ook vanuit dat stuk schok. Maar op zo'n manier is ze er dus per ongeluk achter gekomen. Um, als ik gewoon die, die bruisige geschiedenis gewist had, dan had het waarschijnlijk echt nog wel een poos langer geduurd. Uh, ja, ja, dat zeg je maar. Dus, misschien is dat ook wel weer het diep die psychologisch dingetje... dat je eigenlijk wel wist hoe je die geschiedenis moest wissen... maar nee, hij niet gedaan oprecht niet. Nee, oprecht niet. Ik had dus echt, ook toen <laughs> zij dat liet zien... had ik echt zoiets van... oh mijn god, waarom heb ik daar niet aan gedacht? <laughs> wat stom. Uh, en waar heeft ze toen tegen je gezegd? Zo van, maar wat is dat dan precies, Lotte? Of uh, was ze meteen boos van... Ze was nee, in je gaat eerste instantie echt heel boos. Als uh. ze zat achter de computer. Dat is op te zoeken. En toen riep ze mij erbij en ik had oh shit, want ik hoorde al aan haar stem dat dat nou ja, dat helemaal oké okay was. Mm. Um, nou ja, ik weet niet meer wat ze allemaal precies gezegd heeft. ik weet nog dat ze boos was, dat ze ook best wel wat stemverheffingen gebruikte en vooral achteraf kan ik het allemaal heel rationeel verklaren, maar het, het kwam in ieder geval niet heel eerlijk over. met ja en je woont in mijn huis onder mijn dak, dus je moet mij alles vertellen. Mm -hmm. ik heb dus eigenlijk ook nog gestraft dat ik een geheim had gehouden, terwijl ik dat helemaal ja, Um, Zo'n reactie moedigt niet per se aan nee, om nee. dan nee. inderdaad ook over dat soort dingen te gaan praten. Um, oh ja, maar je had dus gevraagd over het Nee, maar het is wel interessant. Ik vind het allemaal ja. interessant. Dus uh, op dat, nou ja, er liep toen van alles samen ook omdat ik dus op school. Op maar op school even stop, want nou wil ik weten ook hoe je moeder dan, <laughs> dan, dan verder nog op reageert. Want daar heb je gesprek met je moeder over gehad, neem ik aan. Um. Volgens mij in eerste het, instantie niet. zijn we daar niet zo verder over in. Ze was, was gewoon boos en toen ik, zei Ja, okay, Ik, ik sorry. heb gewacht tot zij klaar was, zeg maar, met razen. Want dan... dan <lacht> ja, dat is, dat is nou ja, een stukje patroon met als mensen boos naar mij werden. Nog steeds, maar tegenwoordig vermijd ik dat het liefst. Als mensen boos tegen me worden, dan okay. bevries ik. Dan <lacht> zit ik wel te kijken en dan doe ik heel hard mijn best wel... om te luisteren uh, naar wat ze precies zeggen. Of ik daar wat mee kan, maar dan, dan blokkeert ook het stukje van wat moet ik nou zeggen dan? Dat weet ik gewoon niet. Hm. Um, in andere acute situaties... waar mensen tegen elkaar tekeer gaan... dan kan ik heel nuttig zijn een spring tussen... en dan weet ik ineens van alles te zeggen. Maar wanneer mensen dus boos over naar mij gaat. zijn... Ja. Dan, dan loop ik vast. Dus uh, ja, in eerste instantie... hebben we het daar ook niet over gehad. En dat heeft ook best wel wat jaren geduurd... voordat het daar echt een beetje over kon gaan. Hm. Um, omdat die eerste reactie... me wel dusdanig afgeschrikt had... dat ik zoiets had van... dan oh, gaan we het vooral niet over hebben. Neem je ze dat kwalijk? ik uh, Inmiddels niet meer, denk ik. Nee, inmiddels denk ik niet meer... omdat contact over dat soort dingen echt wel gewoon verbeterd Vooral een stuk gezonder is geworden. Uh, maar in, in die tijd weet ik dat mijn beide ouders... daar wel echt ontzettend mee gestruggeld hebben. En ik weet niet... Nee, maar jij bedoel ik. Niet ik je er... ouders. Ja. Vond jij het niet gewoon heel vervelend dat je ouders zo reageerden? Oh, jawel. Ja, dat ja. bedoel <laughs> daar ik. Daar was ik ook heel boos over. Het is over, wel ja. heel lullig voor je ouders dat ze het vervelend ja. vinden. Maar was het niet ook heel lullig voor jou? Uh... Ja. Ja, zeker. Maar dat, ja. Um, ja, voor mij bevestigt het op dat moment ook heel veel dingen die al in mijn hoofd zaten. Van dat ik het toch niet goed deed. En ja, inderdaad dat dat um, En inderdaad ook dat ik niet over dat soort dingen kan hebben. Want daar doe ik een ander iets mee aan. Ja. Um, ja. Wordt het dus, allemaal niet beter van. Nee. <laughs> nee, maar ook, ja, ook voor mij op dat moment niet per se direct slechter. Omdat het, het bevestigde voor mij alleen maar zo van... Okay, dus gewoon ik ben kut weet je wat? Ja. Ja, ja, ja was op dat moment heel logisch als in als ik erachteraf achteraf naar terug denk dan denk ik van, dat klopt niet helemaal maar nou, dat ik was ook voor mij en ik bedoel heel helemaal niet lullig naar je moeder toe hoor. helemaal dat bedoel ik bedoel ik het echt helemaal niet maar ik zit meer te denken van als ik dat zou tegenkomen dan ja dan moet je ten eerste ook wel een beetje weten wat het is natuurlijk automutilatie. maar dan nog zou ik wel denken god dat is wel iets met haar, mijn dochter aan de hand ja maar tegelijkertijd is dat dus het wel hele weten lastige wat? daarin ik was ik was ondertussen ook als in ik liep op allerlei vlakken vast... maar ik was ondertussen heel hard mijn best aan het doen... dat dat maar niet zichtbaar was. Als in automutilatie hield ik verborgen... maar ook überhaupt dat ik uh, me ontzettend rot voelde. Dat ik... Um, nee, ik schreef in die periode ook wel veel zwarte gedichtjes. Als in, mm, ik kan geen voorbeeld meer noemen, want die heb ik echt geblokt. Maar in ieder geval, dat was wel pretty dark. En vooral omdat... Ja, schrijven was voor mij een stukje uitlaatklep en dan was ik het soort van kwijt. Maar dat was allemaal best wel duister. En ook uh, nee, toen ook echt al wel redelijk richting socialiteit en zo. Um, maar dat wist niemand. Mm, ja. Als in dat, ja, misschien op een of andere anonieme site ergens, dat ik dat soort gedichtjes Ja, maar je ouders wist dat niet. Ik kan zo goed schrijven, zie mijn pijn. <laughs> maar, dat... Ja, dat... maar verder dan dat kwam het ook niet. <laughs> uh, ja, dat, uh, ja, dat is ook wel herkenbaar. Ja. <laughs> En dan vooral lekker die... die... Zwelgen in je Ja, eigen... zwelgen en lekker anoniem. Ja, ja, vooral ja. niet de mensen die ook daadwerkelijk in de buurt staan. Dus um, wat dat betreft... Het was ook oprecht een ontzettende shock voor mijn ouders... dat er überhaupt zeg maar, ineens iets ontdekt werd. Ja, ja, ja, ja. Ik had het daar niet over... en ik liet daar ook vooral niks van zien. Um, achteraf... Ja, heb ik ook wel eens proberen na te denken over... Zo van, ja maar waren er dan niet bepaalde dingen zichtbaar... En ik denk dat er ook zeker echt wel... bepaalde dingen zichtbaar geweest moeten zijn. Um, maar dan moet je daar eigenlijk al naar zoeken. Ja, ja. En wanneer je zelf ook in veronderstelling bent van... ...maar ik vind het is gewoon gelukkig. Dan, dan ga je ook niet zoeken naar nee. bewijs van tegendeel. Dat is waar. Ja. ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Nee, ik denk ik we dat dat Oh ja, sorry. <laughs> Vervolgens. Uh, nee, dat was denk ik pas <laughs> iets van... Ja. Um, je hebt een goede focus. Ga vast. Ja. Er, uh, <laughs> Uh, ik denk dat eind derde klas, of begin vierde klas... dat ik op een gegeven moment verwijzing kreeg naar uh, GGZ. Uh, dat was nog jeugd-GGZ. Gewoon uh, ja, algemeen GGZ Drenthe. Uh, ik kan me daar niet heel veel van herinneren. Behalve dat ik me daar uh, ontzettend niet gezien, niet gehoord <laughs> heb gevoeld. En vooral ook zelf heel verward, omdat ik... Uh, wel heel sterk voelde. Er gaat wat mis. Er gaat van alles mis en uh, vooral in mezelf. Uh, op dat moment vertelde zich dat in mijn hoofd nog heel erg naar. Er is wat mis met mij. Mm -hmm, <laughs> van, precies. Wat is er mis met mij? Uh, ik weet dat ik toen wel wat medicatie heb geprobeerd, misschien voor een week of twee. <laughs> direct ook weer aan de kant. Van, oh, maar ja, ik werk maar... niet, doet niks. Wat kreeg drie. je dan? Want dan was het dus ook ja, een, iets uh... van antidepressiva of zo. Oké. Okay. Volgens okay. mij was het antidepressieve dus somberheid, depressie, ja. depressieve ja. gevoelens. Ja. ja, want als in... Nou ja, wat, wat op dat punt al... Zeg maar een soort van zichtbaar was. Of in ieder geval waar ik op dat punt klaar was... Om, om een soort van hebben. over te ja, hebben. Met de hem. psycholoog die ik in ieder geval een kans gaf. <laughs> was, was het stuk inderdaad... Uh, ja, somberheid, gewoon depressieve gevoelens. Uh, moeite met slapen. Uh, ik denk ook wel een stukje angstklachten. Een stuk automutilatie was toen ook al wel... Nou ja, leven. Dat was op dat punt echt al een heel groot deel van mijn ja, dagelijkse routine, zeg maar. Dat was heel groot in mijn hoofd. Ja, voor mijn begrip wat deed je dan snijden? Of wat? Um, ja, in die, die tijd was dat snijden vooral. Ja. En um, in die tijd was dat nog niet zo heftig dat, dat medische. Aandacht vereiste, maar wel oh, al echt? later. Wel, oh ja, ja, ja, dat, dat was zeg maar het punt. Dat het dat het wel litte ging achterlaten, maar niet dat het dusdanig tussen nou ja, heftig was dat er hechtingen nodig waren of iets. Dat mm. ik gewoon, nou ja, met zelf een verbandje pleister. Ja, je moet je maar geven. Ik, ik ken ja. het natuurlijk wel, maar niet mm. zo goed zoals nee. jij het kent. En ik, ik, ik wist helemaal niet dat dat überhaupt zo ver ging dat je er echt voor naar het ziekenhuis moest. Ja, als in Soms. het is voor mij. Begonnen met, nou ja, um, ja ik, ik zie het zo als in, het is net hoe letterlijk je automutilatie ook wil bekijken. Automutilatie gaat eigenlijk over het bewust jezelf schade of pijn aandoen, zeg maar, ja. om... Een bepaald effect, Zelf zeg zo maar. Zelfs zover met een keppingzaag, blijkbaar. Alsoe, ja, dat kan. maar, dat is... maar dan, nou ja, Als het zo ver gaat, dan zit er vaak ook wel een stukje psychosebeeld in. Want ja, ook dat automutilatie, maar... dat ja. wordt nog heel veel gelinkt aan... Uh, nou ja, vooral persoonlijkheidsproblematiek, maar het is zoveel breder dan... Uh, ook mensen die geen nou ja, gediagnosticeerbare, nou ja, dingen hebben, van die kunnen ook... Uh, worstelen met automutilatie. Van het, is, het is niet zo specifiek stoornisgericht. Um, voor mij begon het ongeveer in groep 4 met hoofdbonken, mezelf slaan en knijpen. En dat. Um, ja, ik ben dan in mijn hoofd ook al heel snel geneigd om te denken: van ja, maar dat is helemaal niks. Dat, is, van, dat mm, laat nou. geen spoor uit, dat is helemaal niks. Maar. Um, ja, daar is het voor mij begonnen vooral vanuit een stuk onmacht, geen controle voelen en um, heel panisch op zoek zijn naar iets. Waar ik die controle ja, had. Ja, ik snap het heel goed. Ja. Um, dat begon dan voor mij in... Een ...periode dat omdat ik mijn huiswerk niet... ...of gewoon überhaupt het schoolwerk... ...als een school, is, dus, dan had je nog geen huiswerk... ...maar het schoolwerk maakte ik niet snel genoeg. Dus op de vrijdagmiddag dat de rest van de klas... ...spelletjes ging spelen, film ging kijken... ...moest ik in het hok zitten mm. waar... ...de tv stond, normaal gesproken... ...en moest ik verder aan mijn werk. En dat zorgde bij mij voor... ...zo'n groot gevoel van frustratie... ...en onmacht en vooral ook... Ik doe het nog niet goed. Ik doe zo hard, met. het lukt gewoon niet. Dat het nou ja, voor mij geen andere kant op kon dan nou ja, mezelf op zo'n manier wat aandoen. Uh, en dat is door de jaren heen, zeg maar, geleidelijk elke keer wat gemuteerd. Het is ook wel heel erg, vind ik, als, ja. ik, als ik het zo... Nou, nee, ik bedoel, al, ja. alles wat je zegt vind ik allemaal mm. vrij... Nee, niet alles, maar het meeste... Ja, het is, ik, ik heb zelf ook, ook zoiets van, het is bizar. Ja, nee, maar oh. ik vind het ook heel bizar. En dat wilde ik zeggen, dat je dus gewoon als school... Maar dat komt misschien ook omdat ik een dochter heb... een beetje op de basisschoolleeftijd, mm. Dat ik me gewoon niet kan voorstellen dat er... En soms hoor ik daar ook wel eens dingetjes van terug... waar ik ook echt heel pissig van word. Maar dat je dus gewoon uh, als kind op vrijdagmiddag... gewoon in een hok wordt gezet. En de rest van de kindjes gewoon lekker buiten speelt. En lekker, uh, weet je, het is vrijdagmiddag. Ja. Hij, hij, de schoolweek is voorbij. En dan zit je daar. ja. Want, want je doet het niet goed. Ja, ja en Daar en kan het, ik het echt heel, is, heel om worden. Ja, als dat, dat is dingen dat hoor. dus zoiets waarvan ik eigenlijk ook achteraf niet weet of bijvoorbeeld mijn ouders dat wisten. Ja. Ik weet wel dat mijn moeder op een gegeven moment ontzettend boos is geworden op de leraar. Omdat um, ik niet op hetzelfde tijdstip ook de klas uit mocht. Dat ik soms nog wat langer moest blijven zitten om huiswerk om te, maken. te maken. Mijn moeder ja. werd vervolgens heel boos omdat zij op het... Plein stond te wachten. Ik <laughs> kan me ook iets bevoorstellen, en, ja. Nou ja, wat ik me nog kan herinneren van dat schreeuw was tegen die leraar van... Uh, ja, dan kun je dat toch in ieder geval ook wel even laten weten. Ja, ja. <laughs> omdat ze, zij gewoon zijn stond te wachten. Lang. Ja, ja, ja. En dat, ja, ik weet niet hoe dat gesprek verder is gegaan. Maar ik heb eigenlijk alleen maar opgevangen dat zij het vervelend vond daar te moeten wachten. Terwijl ik ja, <laughs> zeg nou... maar eigenlijk gestraft werd omdat ik niet snel genoeg was. ja, dat, maar ja, maar... dat zijn van die kromme dingen van ik ook weet gelukkig dat ik niet alle informatie heb. En dat ik inmiddels ook me daar een beetje bij neer kan leggen. Ik hoef ook al die informatie niet meer, want dat is als in, blijft iets gewoon kuts wat gebeurd is. Maar het ligt inmiddels ook dusdanig ver achter maar dat ik zoiets heb van, ja, daar wil ik ook niet meer ja, in. Ja, ja, ja, dat is super fijn natuurlijk. Maar ja. hoor, ik denk alleen maar dan, en dat heeft nu voor nu helemaal geen effect meer, maar dan denk ik wel, ja, wat was er gebeurd als zo'n school daar gewoon iets beter mee om was gegaan? Ja. Als ze gewoon meer naar je gekeken hadden ja. als mens... en gekeken van, nou, wat heb jij nodig? Ja. Nou, je hebt niet nodig dat je op vrijdagmiddag nu... Nee. Uh, twee uur nog gaat zitten blokken terwijl de rest ja. aan het buitenspelen is. Dat, dat heb je niet nodig. Dus dat nee. gaan we niet doen. Nee, maar dat, dat is dus inderdaad zo'n zo iets... daar uh, kan ik me helemaal gek over denken. Um, het heeft geen zin meer. Dat, nee. nee, is waar. Hij en vooral, als in, nou ja, los van dat het geen zin heeft... Um, ik kan me daar echt helemaal in vastdenken. Als en dat ja, okay. <laughs> heb ik ook echt wel een poosje gedaan. Zeker na de autisme-diagnose gesteld is. Um, als je met, met zo'n wetenschap gaat terugkijken naar bepaalde dingen. Um, vooral ook uh, naar aanleiding van de behandelingen die ik heb gehad. Die, um, nou ja, waar autisme eigenlijk gewoon een contra-indicatie voor is. Maar omdat het niet gezien werd als autisme. maar als borderline was er van dat moet gewoon passen. Um, als, je, als je daar met de wetenschap van autisme dan zeg maar op terugkijkt... dan is ze van, what the fuck? Ja, <laughs> precies. En uh, sommige dingen maken het dan alleen maar veel erger. Ja, die, terwijl, die terwijl op zo'n moment zelf dat je dat meemaakt... dan denk je daar niet op zo'n manier over na. Dan is dat wel op een andere manier gewoon kut en naar. Of juist dat je zoiets hebt van, ja, dit, dit is gewoon normaal, toch? Of ja. wat voor manier je daar ook over nadenkt. Van dat, dat, ja, dat, dat beleef je toch in zo'n moment anders... dan wanneer je daar in retrospect op terugkijkt. Ja ja dat begrijp ja. ik wel ik zit alleen dat, want het is bij mij toevallig is het gebeurd dat me, het is uh, wat is het twee weken geleden nou het is wel, het is best vaak ziek geweest de laatste tijd maar twee weken geleden moesten terug weer naar school toen moesten ook uh, na school gewoon elke keer de werk inhalen Dan denk ik, ja je Ja. Ja, Waarom en, dan? Ze is ziek geweest, Ik ja, kan de kind vanaf, niks aan doen. Vanaf een bepaalde leeftijd, vooral... Kijk, middelbare school kan ik me dat echt voorstellen. Weet ja, op de basisschool dan. Op de basisschool... zes. Basis um, <laughs> ja. Het is later toch. Ja, ik was, ik was uh, op een gegeven moment elke keer de enige die uh, huiswerk mee naar huis kreeg, zeg maar. Omdat ik het gewoon in les niet gedaan heb. Ik snap kreeg. niet dat een leerder... ga je en toch dat, een kind niet gelukkiger ja, van maken? nee. Maar ja, ja, dat is dus ook zoiets van waar ik achteraf van denk ik snap het niet. Ik snap nee. het nog steeds niet. En inmiddels heb ik, ik wil het ook niet meer snappen. Maar het, ja, dat, dat zijn van die dingen van dat gaat dan gewoon ergens mis. En dat je soms achteraf pas kunt bedenken van dat dat überhaupt eigenlijk ja, nee, fout ik, was. Nee, ja, ik snap het helemaal. En het heeft ook ja. helemaal geen zin om daar nu je inderdaad helemaal op te gaan storten. Nee. En te denken, oh wat vervelend dat ja. ik dat allemaal heb meegemaakt. Ja, ja. Dat, is, dat is gebeurd. Ja. En... Ja, en wat daarin dan ook gewoon een lastig ding is, is dat vooral als kind zijnde... Uh, kun je daar ook zo verrek te weinig mee? Want als kind kun je ook wel Niks. gaan protesteren tegen huiswerk. Maar dat ja, je bent een kind, dus ja. zo heel sterk sta je niet. Maar um, dat inderdaad, als ik er echt verder over nadenk... dat ik me dan ook kan afvragen inderdaad van... Um, goh, hebben mijn ouders ook niet gedacht ze van... klopt dat wel? Of waarom krijgt zij als enige huiswerk mee... Het, Gaat hier niet wat mis? Of ja, maar ja. daarom zei ik net al. En ik wil echt... Ja. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Want het is allemaal... Ik weet natuurlijk helemaal niks van jouw situatie thuis... en van je ouders. Maar dan denk ik wel... Ja, als het mijn dochter is... Ik, heb er dus, ik zeg daar wel wat van op school. Ik zeg gewoon... Ja, ze is ziek geweest. Ze gaat nu niet extra werk zitten inhalen. Omdat ja. ze ziek is geweest. Ik ze straf omdat ze ziek is geweest. Ja. Maar, dus, ja. Ze wilde heel graag naar school. Het is niet dat ze thuis wilde blijven. Dus ja, ja. dat... Uh, ja. Ik vind dat wel heel moeilijke dingen. Want dat heeft volgens mij best grote impact. Ja, Ah, ja. Dat zie ik bij haar wel in ieder geval. Ja, ja. en dat, ja, hoe, hoeveel je daarvan merkt... van die impact deel, dat verschilt soms ook een beetje... hoe duidelijk dat naar voren komt. Um, maar in ieder geval... Ja, maar in ieder geval... In ieder geval was ik dus bij... <laughs> bij die heugt En nou ja, dus wat, wat er zichtbaar was... was ik net aan het bedoelen. Um, in ieder geval depressie, slecht slapen... automutilatie was al wel... Uh, nou ja, begon echt nou ja, op gang te komen... Um, ja, vast ook wel stukje dat ik op school niet helemaal lekker meekwam. Dat gepest werd. Um, dat zijn denk ik een beetje de main dingen geweest... waar ik toen ook een beetje over begon te praten. Um, maar waar ik volgens mij ook heel vlot wel mee gekapt was... omdat ik, uh, nee, de psycholoog die ik daar had... ik kan me bar weinig herinneren van de zorggesprekken die we hadden... Of... Uh, hoe zij precies reageerden. Maar ik weet dat het op een gegeven moment vooral heel verwarrend was... dat uh, er op een gegeven moment het punt kwam dat ze... op een gegeven moment zei... volgende sessie gaan we dat en dat doen. En dan kwam die volgende sessie... en dan gingen we dat helemaal niet doen. <lacht> oh ja. En uh, vervolgens... aan het eind van die sessie zei ze... ja, volgende sessie gaan we... volgens mij op een gegeven moment... <laughs> kwam ze met de suggestie EMDR. Gaan we EMDR doen. En ik wist toen al wel wat EMDR was... Um, want dat had die uh, eerste lijmpsycholoog ook een keertje gewoon geprobeerd. Ik kom telefoon op met klikjes. En, um, oh ja? <laughs> ik ben helemaal gestoord. Wie weet, weet werkt het? Ja, um, maar vooral, ik snapte ook gewoon niet wat de bedoeling was. En uh, nou ja, bij het GGZ, zij begon over EMDR. En ik had zoiets ja, maar wat gaan we daarmee doen dan? Vooral omdat ik ook nog niet helemaal ready was... om over de echt kwetsbaardere mm. dingen te praten. Dus ik had zoiets ja, maar hoe kom jij tot waarom? Ik ja. kon ze hem ook niet uitleggen. En toen vervolgens was het zo van, nou oké, okay, als jij denkt dat dat gaat helpen, dan doen we dat die volgende sessie. Dan kwam ik de week daarna weer... Nee, het plan was weer veranderd. <laughs> toen was ik er op een gegeven moment zelf ook wel vrij snel klaar mee. Ja, dat snap ik. Dat je, dat je een beetje um, ja, aan een lijntje gehouden voelt. Van, ik kom hier voor hulp en je ja. zegt wel... Het is keer ook belangrijk, je gaan... komt er niet zomaar. Nee. Je gaat niet zomaar ermee. Nee, en... Wat ik ook heel lastig vond aan die jeugdgezet, Wat een van de redenen is dat ik ook vrij snel weg wou daar. Is dat ze... Uh, nou ja, toen kende ik de term systeemtherapie nog niet. Maar in ieder geval kwam, uh, wel eens voor dat, uh, kwam er op een gegeven moment achter dat mijn ouders in gesprek gingen met een behandelaar. Waarbij ik niet wist waar dat dan over ging. Maar het ging in ieder geval over mij. Uh, dat vond ik heel raar. En ook... Uh, voelde me op een bepaalde manier heel onveilig. Omdat ik daar uh, volgens mij een beetje sneaky achter kwam. Dat is mij niet gewoon verteld, maar ik kwam daarachter. Ja. Dus dat nou ja, voelt heel onveilig. Want dan... Uh, ja. ja, ik was direct bang dat... Oké, okay, dan kan ik dus eigenlijk ook niks vertellen daar. Want dat komt direct bij mijn ouders terecht. Mm, yeah. En ik weet niet of dat ook daadwerkelijk gebeurde. Maar daar was ik in ieder geval bang voor. En nou ja, ik kan me één of twee situaties herinneren waarin... We dan met z'n vieren, als in mijn ouders, ik en een therapeut in een ruimte in gesprek zouden. En ik weet nog dat ik vooral heel veel geluisterd heb naar waar zij het over hadden. Geen idee meer waar het over ging. Maar um, daarbij ook gewoon het gevoel dat het meer over mij ging dan mm -hmm. met mij. Um, dus dat, dat, dat heeft zeg maar mijn, mijn ervaring met. Mijn eerste ervaring met echt GGZ-land was niet zo heel de dendrend. De nee, er was dus niet. niet direct heel veel vertrouwen in. Nee. Um, Wanneer heeft hij je wel geholpen? Maar heeft hij je, je wel geholpen? Is er een keer iets geweest wat je heeft geholpen? Die is, die is tricky. Als in... Um, vooral van... Hmm, <laughs> Zo'n autistisch dingetje. Dat <laughs> wat heel, gebeurt er nu? Nee, dat Ehm... <laughs> vastloop op de, de, het technische van, wat is precies helpend? Wat, is, okay, okay, wat okay. maakt dat ik iets helpend... En tegelijkertijd heb ik zoiets dan moet ik helemaal niet zo Nee Jawel, dat maar. mag. Maar dan kan <laughs> maar ik het misschien <laughs> anders vragen. Wat, wa, wa, waarin, uh, wanneer voelde je het voor het eerst wel een beetje gezien? Um, bij de GGZ? Nou, dat, dat is denk ik gekomen op het punt uh, um, dat... Uh, nou ja, toen ik mm, naar de middelbare school is mijn hoogst afgeronde opleidingsniveau. Ik ben toen uh, studie gaan doen commercieel medewerker binnendienst. Dat ging binnen een half jaar finaal mis. Ik had in eerste instantie mezelf de delusie opgelegd. wanneer ik van middelbare school weg ben, dan is alles gewoon <laughs> oké. <okay. laughs> Dat is gewoon alles beter, dan en dan zijn ja. Nou ja, dan, dan is het gewoon goed. Ja. En dan weet je, dan ga ik een studie doen die mij interesseert en. Um, nou ja, dat, nou, dat was in de praktijk iets anders. Um, en in die studie uiteindelijk gestopt op het punt dat het dusdanig crisis was. Dat ik misschien ergens een, een semi-suggestie heb gedaan dat ik wat van plan was. Als ik moest elke dag met de trein naar school. Dat ik op een gegeven moment een suggestie heb gedaan dat ik eigenlijk wel een beetje van plan was. Om in plaats van in de, de, trein de trein naar huis <laughs> terug te pakken. Om ervoor <laughs> voor te stappen. Nou, en ik was op dat moment heel boos en ik weet niet of ik nu uiteindelijk achteraf kan denken ze van oh, dat is misschien wel goed geweest ik weet nog op dat moment was ik heel boos er heeft dus iemand mijn ouders ingelicht <laughs> um, dat er toch wel een stukje zorg was nou um, <laughs> of ja volgens mij niet eens direct mijn ouders maar ik heb geen idee hoe dat is geweest maar in één keer um, wist mijn uh, mentor op school ik wist dat er zorgen waren. Mijn ouders begonnen me te bellen en te sms'en. Op een gegeven moment werd ik door uh, de crisisdienst gebeld. En ik zoiets had van: fucking hell. Dat ik echt ook vooral heel, heel boos was dat iemand geklikt had. Daar ja. was ik heel boos over. Dat is grappig. Maar van mezelf ook heel hard baalde dat ik zoiets had. van Waarom heb ik überhaupt iets gezegd? Waar het dat, hard over gezegd? Ja, ja, en dat ik dan ook dacht van: ja, maar. Is dit dan eigenlijk... Wou ik dit nou eigenlijk? Wil, wil ik dan zo graag gered worden of zo? En dat ik... Nou ja. Zelf ook heel verwarrend vond. Van waarom heb ik überhaupt wat gezegd? Nou maar mag ik dan een andere vraag? Was het wel zo dat je heel graag er niet meer wilde zijn? Ja. Of was dat, dat was op wel dat zo? Of in ieder geval... Ik was er op dat moment... 100% van overtuigd... Dat ik die intentie gewoon zou uitvoeren. Ja. En dat ik het daarom zelf ook zo krom vond. Van, ja maar... Je weet ergens toch ook wel dat als je daar zo'n opmerking over maakt, dat de kans is dat iemand die link legt. En dat er. Mm -hmm. Maar dat ja, ik, ik achter die kans niet heel waarschijnlijk ook omdat ik volledig in de overtuiging was dat toch niemand zou boeien. Dat dat de hele wereld beter zou zijn als ik er niet was. Dus ja, dat gewoon dat hele... Ge, ge, ja, desillusioneerde. Dat dat... Ja. Dat je achteraf vervolgens denkt... Van, dat is eigenlijk allemaal niet heel logisch. Maar op dat moment, op dat moment klopt dat. Ja. <laughs> maar, um, ja. ja. En je kan ook niet zeggen of het nou was om een, als een reddingspoging... of dat het gewoon je mond voorbij praten was... Nee. omdat het voor in je hoofd had. Ja. ja. Maar toen, op een gegeven moment... twee weken nou ja, niet, niet zo'n chille ervaring met opnames... To was het duidelijk zo van oké, okay, nee, de studie dat gaat er ook gewoon even in het volledig noop. Um, ook omdat de studie dus uiteindelijk toch niet zo aansloot. Ik had in die periode al een soort van semi-serieuze relatie met, <laughs> <laughs> met iemand. Maar die woonde een stuk verder weg. Die had ik leren kennen via uh, lotgenootcontact. En um, ik weet niet meer hoe we op het idee zijn gekomen. Maar op een gegeven moment kwam het idee. Uh, hij woonde in Almlo. Um, ik ga die kant op verhuizen. Ik ga daar bij wonen. En dat als een. heb ik niet alleen. Een pad, op mijn padmuur samen. Dat <laughs> zijn we is we ook fijn. Ja. maar. Uh, mijn nee, ik heb iets bepaald. Er, mijn ouders waren het er niet mee eens. Maar uiteindelijk. Ik zou daar gaan wonen. En ik zou daar de opleiding. Um, sociaal cultureel werk doen. Um, want dat zou echt passen. En op <laughs> <laughs> En dan zou alles goed zijn. Ja, precies. Dat, dat, ja, dat je achteraf wel denkt, ze van, het is allemaal niet heel logisch geweest hoe dat dan werkt in mijn brein. Dat één factor van je leven veranderen, alles beter alles maken. maakt. Maar op hem, dat ja. moment nou ja. was dat het antwoord. Moet je moet ergens aan vasthouden. Ja, um, nee, dus uiteindelijk ben ik daar gaan wonen. Um, en ik had toen al wel, maar meer een soort van voor de zekerheid had ik een aanmelding gedaan bij de GGZ daar. Um, meer omdat ik zoiets had van, ja, ik weet eigenlijk wel dat toch nog wel wat dingetjes zitten, maar omdat ik dusdanig in die flow zat van ik ga samenwonen... en ik ga de nieuwe studie starten en uh, mijn ervaring is ook dat over het algemeen weet dat soort studies het eerste half jaar presteer ik echt wel heel prima en dan is het leuk en uh, tot het allemaal te veel wordt. <laughs> um, maar ik zat dus best wel lekker in die flow tot het inderdaad dus dat, dat punt kwam dat er toch wel veel barstjes en. Um, dat overviel me en dat ging voor mijn gevoel allemaal heel snel ineens. Dat het dan begint met, oh shit, ik hou bepaalde dingen eigenlijk niet meer vol en ik voel me labieler en mm -hmm. het raakt me allemaal wat harder. En vooral dat, dat nou ja, automutilatie ook wel een, een factor was van, oh ja, dat loopt wel een beetje uit de hand. Uh, dat, ik, dat ik inderdaad ook regelmatig op de post zat op een gegeven moment. Uh, en dat ja, en jouw mijn vriend vriend zich daar de zorg daar... over maakte. Precies, je wist ja. daar dus ook van. Ja, ja. ja, ja want dat op een gegeven moment als je samenwoont... dan, dan hou je dat niet zo meer. Nee, makkelijk dat gaat niet meer. Er, uh, als in, dan hou je dat minder makkelijk verborgen of geheim, zeg maar. Maar ook de mate waarin dat bij mij gebeurde... was ook niet echt meer te verbergen... als in voor de buitenwereld op zich wel. Als ik me best een beetje verdeed. Maar inderdaad, mensen die je uh, in huis ziet... Dan, dan, ja, op een gegeven moment verberg je dat gewoon niet meer. Nee. Um, zeker niet wanneer je arm dik ingepakt is met verband. Ja, het <laughs> valt toch wel een <laughs> beetje op. op. <laughs> ja, valt op. Ja, um, dus toen, toen uiteindelijk. Um, ja, toen waren de wachtlijsten ook nog niet zo takkenslang als nu, <laughs> volgens mij. Maar um, met, met een beetje, nou ja. Wiebelen via ook de huisarts en zo. Uiteindelijk met spoed um, toch versnelling gekregen van het stukje aanmeldtraject. Was ik heel dankbaar voor op dat moment. Wat ik had wel, maar bleef. Ik heb geen idee. Oh, maar dat hoe was het... wel. Je was wel ja. op het punt van. Ja. Oké, okay, nu is het ja. wel klaar. Help mij. Ja, en okay. Toen duurde het voor mijn gevoel eigenlijk al te lang. Ja, tuurlijk. In ja. plaats van dat het een half jaar duurde, was het ineens met twee maanden geregeld. Dus op zich, fucking snel. Maar wanneer je. Ook, ja, nee, dat, dat duurt hartstikke lang. Zit, ja, nee, twee maanden is lang. Wanneer je in een crisis zit, dan voelt twee weken al als twee maanden. Twee dagen. Ja. Dat is al veel. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is heftig. Um, maar ik was dus wel heel blij dat het zo snel ongevist kon worden. En uh, ik, en dat is dus zo'n ding waar ik struikel in het, het woord geholpen of wat helpt. Mm -hmm. Ik ben, uh, nou ja, bij, bij die GGZ heb ik voor het eerst ook positieve ervaringen opgedaan, zeg maar, bij wat een hulpverlener voor je kan betekenen, vooral daar de uh, IHT, intensive home treatment, zeg maar, dat er... Maar ja, elke week iemand uh, bij je thuis komt. Uh, dat team was daar ontzettend prettig. En daar was, heb ik heel veel aan gehad. Zeker in de echt shit periodes. Uh, ik heb op een gegeven moment ook na een aantal wat minder soepel lopende... Uh, ja, noem het therapie-relaties als in psycholoog. <hums> ik, ik had eerst... Eerste half jaar of zo heb ik een psycholoog gehad, daar Die vond ik heel fijn. Ik, heb geen, ik kan me er geen fuck meer van. Ik weet nog dat ze heel fijn was, maar die ging weg. <laughs> uh, Ergens dat hè? Zok. Dat was ook mijn allereerste. Ik heb er veel gezien en ik was er eentje, dat was ik na. Nou, zo fijn zo fijn dat ik deze heb. ze weg. Eindelijk eentje die gewoon snapt dat er een beetje in mijn mond gaat. En die moest weg. Ja. Die ging weg. Ja, ja, ja, dat, dat is, opnieuw ja. Beginnen. En dat is dan zo'n ding dat lijkt dan heel typisch maar ja, dat. dat... Het er ook gewoon bij, maar het voelt, is ook, gewoon, het voelt zoveel minder erg wanneer het toch wel een mensen is die je niet mag. Ik was echt toen heel boos dat ja. zij wegging, terwijl echt gewoon, nu snap ik natuurlijk heel goed, van, ja. Ja, je carrière verandert, Dat weet ik veel wat de reden precies is. Ja. Doe jou, le ga, leef jouw leven vooral, maar ja. ze moesten voor mij zijn ja. <laughs> toen. Maar ja, toen volgens degene die ik dan als psycholoog kreeg, uh, daar liep het contact gewoon ontzettend slecht mee. Uh, en toen had ik gelukkig wel ook daarnaast al een SPV'er. Dus verpleegkundig specialist, zeg mm -hmm. maar. Uh, en die, die biedt dan geen behandeling. Maar op de een of andere manier had ik daar wel heel veel aan. Vooral in het stukje ook kunnen sparren uh, in nou ja, alles waarin ik vastliep, zeg maar. En dat hij mij niet per se oplossingen kon geven. Maar in ieder geval me gehoord en gezien voelen. En uh, ja, wat, ik, wat ik daar heel prettig aan vond, niet, niet helemaal daarin je eentje toe verdwalen of zo. En dat dat niet dan ook alleen maar over de shit dingen ging... maar dat hij ook op een hele subtiele manier... vooral dat subtiele is daarin belangrijk voor mij... op een subtiele manier ook positieve dingen... zeg maar, mm -hmm. kon benadrukken. Zonder dat dan gaat over... Ja, maar dat gaat dan toch hartstikke goed. Ja, ja, en precies. dat heb je dan toch goed. En ben je dat dan, je dan ook trots jongen, ja. op jezelf? Ja. Weet je wel, een hele fucking overdreven Daar ben ik heel allergisch voor. Kan ik gewoon niet tegen. Nee, kan je dat niet, nee. niet tegen? Nee. Vooral, uh... vooral wanneer je gewoon merkt hoe geforceerd dat is. En hoe ja, ja, ja, ja, ja. onnatuurlijk dat eigenlijk ja. ook is. Sommige mensen die zijn gewoon zo. Dat vind ik ook niet leuk overal. <laughs> maar vooral, vooral in de hulpverleningssetting zijn er van die mensen die doen dat heel geforceerd en dat ja. is bleh. ja dat ik, herken dat ik. Alsof ze heel er heel zelf ook niet eens achter staan weet je. Om, maar het moet om, om, om te, te, te zeggen. Ja, maar ja die, die uh, psycholoog dat, dat uh, ja, liep gewoon niet en kwam ik vervolgens pas wat later achter dat dat eigenlijk te maken had met dat zij maar gewoon ontzettend dat klinkt misschien heel lullig. Maar, ik zal ik even toelichten. Um, ze deed me in het contact ontzettend denken aan mijn moeder. En um, op dat punt, zeg maar, van nou ja, ik was uit huis, ik samen. Op dat punt begonnen er pas heel langzaam dingetjes in het contact met bij beide ouders te verbeteren, zeg maar. Dus ik, ik was nog niet zover dat ik mijn moeder echt als. Nou ja, kan zien zoals ik er nu kan zien, zeg maar. In die periode was ik, was ik zeg maar, niet, niet heel blij met mijn moeder. en Regelmatig heel boos op haar. En ik kon niet snappen waarom zij bepaalde dingen deed. Of zij zoals zij dat mm -hmm. deed. Achteraf kan ik dat snappen. Maar toen was ik vooral, nou ja, noem het boze pubers, <lacht> zeg maar. Van, mijn moeder is gewoon kut en, pr, en stom en ze snapt me niet. Of vooral die, ze snapt me gewoon niet. En kan je dat nu echt serieus begrijpen? Of is dat ook iets wat je jezelf hebt aangeleerd, dat je dat nu moet begrijpen? Want je bent nu niet meer een uh, wispeltuurig kind die zo tegen zijn moeder aan schopt, dus je moet het nu kunnen begrijpen. Het is, of begrijp het je is, het ook echt? Het is zeker iets wat ik heb moeten leren, maar het is, het is niet, zeg maar, geforceerd van um, nou ja, het, het stukje gewoon maar zeggen dat je begrijpt omdat je eigenlijk niet de discussie erover aan wil gaan. Nou, bijvoorbeeld. Is, ik kan inmiddels ook of dat je weet dat je het eigenlijk zou moeten begrijpen, maar uh, dat voelt misschien nog niet helemaal zo. Maar je ja, die, maar die, moet het die begrijpen die druk zit want... er niet meer zo in. Als in dit, die heb ik zeker in periodes wel ervaren wanneer het uh, en vooral wanneer therapeuten heel erg zijn van het systeemtherapie opdringen. <lacht> <lacht> ja, ik gaf dat werkt voor mij gewoon In mijn gezinszetting dat werkt gewoon niet. Dus, <lacht> dus, um, als er ooit nog een therapeut is of ja we gaan het systeem, nee. <lacht> Nee, ik ben... <laughs> dat, dat, dat viniuurt er al hard op te zeggen dan ook, ja, dan heb ik aan. Ja. ja, de laatste keer dat dat toch nog weer gebeurd... toen had ik eigenlijk ook al zoiets van nee, maar toen werd er gedreigd met we gaan die systeemtherapie doen... of je stopt met de behandeling. Toen had ik het idee dat ik niet echt meer een keuze had. Um, maar ik ben er inmiddels wel van overtuigd van... ik ga me nooit meer in zo'n hoek laten zetten van... nee, fuck dat, dan stop ik wel. Als Precies. je me zo'n soort ultimatum oplegt, dan is het ook niet waard. Überhaupt mensen die ultimatum opleggen. Ja, dat is <laughs> een heel pleningsommer. Ja. Hallo, mij. ja. Um, oh ja, maar in ieder geval dus... nou ja, ik denk aan moeder. Dus dat triggerde vooral heel veel. Um, dus ik ging naar die psycholoog omdat het eigenlijk heel slecht ging... op heel veel vlakken van mijn leven. Um, maar ik kwam elke keer na die afspraken daar nog ellendiger weg. <laughs> um, en dat was er dus ook eentje waar de eerste twee, drie keer dat ik aangaf... dit werkt niet, dit gaat niet goed. Er gaat iets mis in dit contact. Maar ik kon toen nog niet precies zeggen wat er eigenlijk mm -hmm. mis ging. Dus hij had zoiets van, nee, we gaan gewoon door. En ook niet, we gaan het er eerst over hebben. Nee, we gaan gewoon door. Want er gaat toch niks mis? En nou ja, dat, dat is wel zoiets wat, wat um, mij in ieder geval geleerd heeft om echt te gaan staan op dat stukje. Zo van, als dit voor mij gewoon niet oké okay voelt, dan gaan we het ook niet meer forceren. Want daar wordt het echt alleen maar erger van. En dat ik in heel veel situaties echt nog wel ben van, oké, okay, we proberen het een en ander en... Kijk het even aan. Maar alleen als er nog zo'n stukje twijfel zit. Ja, nou, Maar dat is ook heel al, verstandig. Ja. <laughs> maar dat heb ik dus ook, dat heb ik echt moeten leren om die grens daar voor ja, mezelf ook tuurlijk. hard in te zetten. Um, ja, dus... dus um, dat soort dingen. En die GGZ, daar heb ik ook wel redelijk oké. Okay ervaring met een stukje meer, meer acute dingen. Zoals bijvoorbeeld het um, bed op recept. Ik weet niet of dat je nee, dat zegt. Dat, dat is. Dat. Um, kan je iets bevoorstellen? Ze hebben ja, telefoon op recept en bed op recept bij bepaalde GGZ-instellingen. Alleen de grotere instellingen doen dat meestal. Telefoon op recept is dat je nou ja, vaak zo'n 24-uurslijn hebt mm -hmm. van instelling zelf. Dus dat is dan niet per se de crisisdienst, maar meer een soort van uh, telefoondienst die je kunt bellen om meer crisis te voorkomen. En wanneer je gewoon even bijvoorbeeld je ei kwijt wil ja. bij het team dat je kent. Um, bed recept is een um, soort van. Korte opname, een soort van crisisopname, maar eigenlijk met het doel om crisis te voorkomen. Uh, en het is daarom over het algemeen ook zo'n... Ja, de, de, de regels verschillen een beetje per instelling meestal. Maar meestal maximaal twee of drie nachten. Uh, dus dat het echt puur is, even uit je thuissituatie. En, en hoef je de, moet je daar speciaal aan iets voldoen? Om, of mag je daar gewoon bellen en zeggen als je op een lijst staat... Uh, ik wil graag een bed opgezet. Je mag dat zelf meestal aanvragen, maar je, je, dan moet je dat meestal aanvragen bij je hulpverlener. Of zeg maar jouw contactpunt, als in of dat een case manager is, of een SVP'er, of een psycho psycholoog, psychiater. Net wie er ook werkt op zo'n dag. Ja, je loopt al die um, maar dat, ja, over het algemeen bij sommige instellingen misschien wel, maar meestal zijn er niet zulke hoge eisen van... juist omdat het is om ja, precies, erger te voorkomen. Ja, ja. Lastig met, met een bed op recept is wel dat, dat overal... maar een beperkt aantal van dat soort bedden vaak beschikbaar zijn. En als je pech hebt, dan is die al bezet. Ja. Maar ik heb, ik heb daar wel veel aan gehad om daar af en toe gebruik van te kunnen maken. Omdat eigenlijk mijn thuissituatie toen ook al niet zo heel chill meer was... met een stukje samenwonen. Maar dat had ik zelf nog niet zo door. Of Misschien ergens wel door, maar daar niet naar willen durven kijken. Want ja, maar ik hou van jou en laat me alsjeblieft niet in de steek. En ook vooral, um, waar ik me achteraf echt heel erg voor schaam... Eigenlijk ook vooral heel, heel erg bang zijn van... Ja, maar stel die relatie gaat uit en stel, nou ja, ik ga bij hem weg... Waar de fuck moet ik dan heen? Mm -hmm. Dat ik vooral zoiets had van... Ik wil ook überhaupt niet nadenken over... De, de verschillende scenario's, opties die er zijn. Want nee. Gewoon van, praktisch, gewoon... praktisch niet. <laughs> dat vind ik... Ja, dat is gewoon uiteindelijk... Heb dus, je er niet voor te schamen. Nee, dat is ook niet een heel groot stuk schamen. Maar ergens dat ik... Als ik daar eerlijk naar terugkijk... dat ik dan denk van... Oh, dat, is, dat vooral... Uh, het is ook gewoon heel veel hè? He? Ja, en, voor en vooral, vooral al niet echt lekker dat het niet je. de juiste motivatie is om bij iemand te. En dat is <laughs> nee, dat uiteindelijk ook niet. Nee, um, liep dat in die relatie sowieso gewoon veel krom. Dat bepaalde dingen, um, dat het niet per se allemaal slecht was of zo. Maar gewoon het, het klopte niet meer. En het was eigenlijk niet gezond meer voor beide niet. Um, gelukkig uiteindelijk beide kwamen we tot de conclusie van ja, volgens mij werkt het niet meer. Nee, het werkt niet meer. Oh, ik kan me ook wel voorstellen dat het heel lastig is als het niet zo goed met je gaat... om dan zo'n besluit nee, te nemen. Dat is ja. ook een heel ingrijpend besluit ja. namelijk. Ja. Zeker als ja. je niet weet waar ik moet gaan wonen. <laughs> Vervolgens. Ja. Maar ja, het was dus in de periode inderdaad ook gewoon veel crisis. Oh ja, en dat ja... Ik was daar dus op... Oh, het ging over diagnoses op een gegeven moment de vraag. Um... <laughs> ja, ja. ergens een uh, half uur ja. geleden geloof ik. Ja, ja, want ik zat, <laughs> ik zat ook inderdaad te bedenken van... Wanneer is voor het eerst echt diagnose gesteld? En ik weet dat bij jeugd ook soort van een diagnose zijn gesteld maar meer voor nou ja, zorgverzekeraar een stukje. Ja, nee, tuurlijk. Daar ben ik toen de tijd niet van op de hoogte gesteld. Nee. Um, pas bij eh uh, als in die mens met het dan ja, ik weet niet of ja ja ja. ja. Dat is een grote, dan een graag zijn maar. Die dat is makkelijker dan die ja. <laughs> Dus bij die mens, um, toen pas werd er een diagnose gesteld. En dat was borderline. En ik heb de laatste tijd vaker nagedacht, volgens mij, over stukjes stukje... Ik kan me oprecht niet herinneren of daar überhaupt iets van testen voor gedaan... of misschien een vraag... Als een sowieso, er moet een vragenlijst geweest zijn, maar er is niet echt onderzoek naar gedaan. Dat mm. is dus ook zoiets wat ik achteraf, jaren later... Zoiets, waarom, waarom is daar eigenlijk niet verder naar gekeken? Ergens heb ik nog steeds zoiets van kan ik bepaalde aspecten snappen, zeg maar puur rationeel... waarom er zo snel gekeken is naar persoonlijkheidsproblematiek... en dan vooral wordlijn. Um, en ik heb daar toen de tijd ook maar gewoon... Uh, gewoon dankbaar genoegen meegenomen dat er een diagnose was. Er was iets. Ik kwam daar eigenlijk met de hulpvraag... help, wat de ja. fuck is er mis met mij, want ja, ik trek het tuurlijk. allemaal niet... Um, en dan zegt iemand, nou, borderline. Ja. En dan zeg je, oh, nou, oké, okay, top. Dan weet ja, ik dat. Ja, en vooral ook, als in, dat, dat is het hele, hele kromme met ook um, waarom ik als een uh, diagnosis vind ik op zich niet heel belangrijk of heel veel zeg Maar op een bepaalde manier kan het wel heel veel verschil maken. Het, maar ja, het, is, het is allemaal heel krom. Want bijvoorbeeld um, toen ik toen ging kijken naar de, de nou ja, criteria voor borderline. Had ik Jo, klopt bijna allemaal. En nu nog, als ik daar puur naar kijk vanuit een stukje objectiviteit... denk ik zo van, ja, heel veel van die dingen kloppen. Um, maar wat het hele komme is, is dat het puur gaat over... bijna al die criteria gaan over gedrag. Ja. Um, en wat ik dus jaren later pas heel gek vond, is dat er nooit... Nou ja, tot dus pas op een bepaald punt dat ik daar zelf ook vragen over ben gaan stellen. Binnen de is van, er is eerder nooit gekeken naar... maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Bij mij in ieder geval. Um, en toen der tijd dacht ik daar zelf ook niet over na. Nou, ik wil zeggen, dat boeide me niet. Maar daar ja, had ik gewoon geen ruimte voor om daar überhaupt over na te denken. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Nee, nee gewoon zo dat... van, ja, check, check, check. Druk genoeg met je gedrag. Ja, um, maar omdat daar dus nooit naar gekeken is... maar op een gegeven moment ben ik dus... <laughs> binnen die mens uh, wat ze daar op dat moment konden bieden, ben ik allemaal wel een beetje langs gegaan, um, maar ook een aantal van die behandelingen die werden stopgezet omdat er niet genoeg animover was zeg maar. Dus zij konden mij op een gegeven moment leuk. niks meer bieden. Um, ik liep in mijn studie voor de zoveel keer Fast. helemaal vast. <laughs> <laughs> um, ik heb als in het eerste jaar uh, sociaal cultureel werk heb ik um, <laughs> het eerste jaar gewoon Heel, heel, heel, heel, heel hard mijn best voor gedaan. helemaal kapot gewerkt. En het dan net niet gehaald. Als in op een gegeven moment de laatste periode echt volledig instortte En dan is het van, nee, het kan niet meer. En toen nou ja, werd me door de docenten gelukkig aangeboden van... We zien dat je het echt wel in je hebt. En dat je echt ook, nou ja, daar, dit werk goed kan. Um, maar het is nu dit jaar niet gelukt. Je mag het eerste jaar gewoon overnieuw doen. Daar was ik heel blij mee. Dus de tweede keer dat eerste jaar, twee vingers zien nee want je hebt alles al gemaakt. <laughs> um, en dat gaf me een beetje een soort van vals beeld van, oh, kan het en vooral, ik kan dit goed aan. Ik kan dit tempo ineens bijhouden, want het tempo was niet veranderd. Maar ik hoefde die opdrachten niet meer te gaan. maken, want ik had ze al klaar liggen. Ja. Want het grootste gedeelte van die opdrachten kon ik gewoon opnieuw inleveren. Dus volgens de tweede keer, of nee, ja, ja, tweede keer eerste jaar gewoon prima, makkelijk, mooie cijfers afgerond. En toen het tweede jaar, ja, toen liep het vervolgens gewoon weer op dezelfde manier mis. Ik dacht van, ja, dat gaat gewoon echt niet. Um, toen heb ik nog wel dat jaar afgemaakt uiteindelijk. Terwijl ik, uh, nou ja, na het eerste, eerste kwartaal van dat jaar ben ik eigenlijk bijna niet meer naar school geweest. Maar gelukkig wouden mijn leraren me wel wat tegemoetkomen in het stukje. Uh, ook vooral, zodra je stopt met de studie, krijg je geen studiefinanciering meer. Oh ja. En ik woonde inmiddels... Uh, op een studentenkamer. En wanneer je geen studiefinanciering oh, meer krijgt. Nee. Uh. Ergo. Um, en in die periode is dus ook een verwijzing gedaan naar... Want die mensen komen niks bieden. <laughs> naar um, shelter Of Skelta. Ik weet nog steeds niet hoe het de juiste is Ik ook is niet. Die ken ik dan weer niet. <laughs> het, is, het is in ieder geval... Volgens mij is het... Oh. Ik wil het heel graag goed zeggen, maar misschien zeg ik een fout. Volgens mij is het Italiaans voor keuze. Ik weet in ieder geval dat het in een okay. taal keuze betekent. Hm. Supermooi. Maar ja, Shalda Expertise Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Want borderline. <laughs> <laughs> en um, ja, dat is, dat is dus een behandeling... Een paar behandelingen bij datzelfde centrum in Apeldoorn. Dus dat was wel halve opname, vier dagen in de week... therapie daar, en dat je daar ook overnachtte maar in het weekend was je thuis. Dus dat was nu weer bij mijn ouders. Dat <laughs> vond ik niet zo fijn, maar dat is, ja... In de tussentijd was de relatie met mijn ouders... wel wat verbeterd, maar... op dat punt nog wel dusdanig kwetsbaar... dat ik echt zoiets had van, nee... ik heb net wat met ze opgebouwd... van, wat gebeurt er als in ik het nu weer thuis kon ja. wonen? Okay. Um, ja, dus dat soort... shit speelde toen wel. En, en nou ja, vervolgens ben ik... Even denken hoe lang. Ik ben uiteindelijk zo'n... Nou laten we afronden in totaal. Zo'n twee jaar bezig geweest. Oh ja. Door met therapie. Um, dus dat ging goed. Dat is dus uh, het lastige. Lijkt daarin. me. Het, het ding is, ik heb... Um, ik het moeilijk om te houden. Kijk eens dat, <lacht> dat, dat Ik zie je meteen reageer. Nou goed, nou goed. Denk ik denk nou ja, twee <lacht> jaar is in ieder geval... Heb je hem nu voor volgehouden, ja, twee jaar lang? Ja. Dat wel. Dat zou ja. ik heel lang volgehouden. houden. Het is... Um, um, ja, het is, ik heb heel veel geleerd van die behandelingen daar. En ik heb er ook zeker dingen uitgehaald. Maar uh, dat is dus ook zo'n ding waar het woord helpend mm -hmm. <laughs> dat is in mijn hoofd uh, naar voren schieten Van als ik terugkijk naar. Ja, maar heeft het me eigenlijk geholpen? Um, dat vind ik een lastige. Dat ik zoiets heb van: nee, eigenlijk heeft het me niet geholpen. Is er iets wat je wel heeft geholpen? Um, ja, dat kan van alles zijn. hè? Ja, ik denk. Ik hoor, dat, ik las, dat... kun je je aanmelden, uh, Miltje, dat je met paarden werkt. Of in ieder geval, op mijn te vinden bent. Ja, also, ik dat. heb een post op mijn manege gewerkt. Als in, inmiddels al een hele post niet, omdat het op een gegeven moment niet te combineren was met intensieve behandeling. Um, plus fysieke problemen. Um, en ja, het, het, um, dat is inderdaad het ding met helpend, is dat dat. Ja, er zijn dingen die mij helpen en er zijn dingen die mij geholpen hebben. Um, ik vind het alleen soms heel lastig om daar echt zowel objectief, maar ook concreet naar te kijken. Omdat voor mij dat echt zit in de kleinere dingen. En um, dat voelt me af en toe daarin echt een stukje ongeduldig kind als ik daarover <lacht> nadenk. Dat um, ik heel lang ontzettend gezocht heb naar echt een hele kinderachtige gedachte. <laughs> maar heel lang, heel spastisch en heel hoopvol gezocht naar het magische antwoord. Ja, oké. Okay. En ja, dat ik, dat de, ja. zeg ja, maar ja, en ja. dat ik weet dat dat niet inmiddels nee, weet ik dat dat, dat niet realistisch is. Niet, dat nee. bestaat niet. Um, en um, ja, sowieso wat wat echt helpend is voor iemand, dat verschilt ook gewoon heel erg per persoon. Maar dan maar, dan, dan dan vat je hem denk ik. Uh, ...veel te breed op dan ja. hoe ik het bedoel. Want ik bedoel echt gewoon meer van... ...heb je er iets aan gehad, zeg maar? Heeft ja. er een psycholoog of een psychiater... ...of een hulpverlener, SPV of een paard... Ja. ...ooit iets naar je gebriest of gezegd... Ja. ...waardoor je dacht... Ah, ...ja, nou voel ik me eigenlijk wel een stukje beter... ...of gezien of gehoord of weet ik veel. Dat soort kleine ja. dingetjes bedoel ja. ik met helpen. Ik bedoel niet, ja. er is iemand geweest en die heeft gezegd... ...nou, we gaan jou eens even goed onder <laughs> de loep nemen... ...en we gaan jou jaarlang behandelen. Ja. En nou, kijk eens, het heeft geholpen. Nou, ja, en dag... dat, is, dat is denk ik wat, wat um, ik lastig vind in het stukje wat... Um... Ja, dit komt misschien echt heel heel spastisch mierenneuken over, uit. maar voor mij niet zijn woorden... Woorden hebben een bepaalde betekenis Dat oh, ik ja, kan nee, ook loslaten. <laughs> maar voor mij staat het heel staart. Zeg het gewoon. Nee. Maar uh, voor de mij woorden. zit daar een verschil in het stukje wat... Wat ik als helpend heb ervaren in ieder geval, helpend is dat te ingewikkeld, maar wat okay, ik als helpend okay, heb nou, ervaren ik begrijp ook versus, het verschil wat je bedoelt. Okay. Wat ik, waar dus waar ik je... wat aan gehad heb, ja. waar ik van geleerd heb en dat um, vooral die, die, nou ja, ik heb dus een dialectische gedragstherapie. Heel lang gevolgd, heel lang <laughs> gevolgd. En dat is een, een therapie behandelvorm. daar heb ik ontzettend veel van geleerd en... Um, daar ben ik op een bepaalde manier ook ontzettend door vooruit gegaan. Wat de crux daarin is, is dat die therapie vooral heel nou ja, voornamelijk gericht is op gedrag. Wat doe jij? Wat voor effect heeft dat op nou ja, je eigen stemming... maar ook op uh, hoe iemand anders op je reageert? Mm -hmm. Alles komt terug op wat jij doet. Ja. En hoe wat jou doet invloed heeft op zowel je eigen leven als iemand anders... En dat je daar eigenlijk mee leert dat als jij je maar goed gedraagt... en vooral, vooral ook gericht op inderdaad de emoties, ja. die je ervaart, dat je daar vaardig mee omgaat. Wanneer jij je maar goed gedraagt, dan moet de rest vanzelf makkelijker worden. Dat is wat je dan eigenlijk in je hoofd gestampt krijgt. En ik heb dus van die behandeling heel veel mooie gedragingen en um, vaardigheden geleerd en... Um, ik ben ook zeker qua destructief gedrag. Is er heel veel. Nou ja, tussen aanhalingstekens verbeterd. Maar dat is vooral. Um, op het eerste oog. Zeg maar wat mijn omgeving merkt. Ik ja. heb heel vaardig leren maar, communiceren. Ja, maar dat is heel belangrijk. En dat, je doet het een beetje af. Als ja, maar van binnen is er ja, niet veel dat, veranderd. Maar dat de... is ook belangrijk. Maar wat, wat voor mij. Um, uiteindelijk daar ook heel. schadelijk in is geweest. Is dat het voor mij alleen maar zwaarder werd. Ik heb me heel. Goed, correct leren gedragen. Maar het kostte mij zoveel energie. als het kostte mij überhaupt al te veel energie... om een mm -hmm. beetje te functioneren in de wereld. En dan nou moest ik ook nog al die extra <laughs> dingen doen... en rekening mee houden. Dus ik voelde me daar alleen maar kut over. En um, wanneer het dan vervolgens in bepaalde situaties... niet zo liep volgens de regeltjes die ik geleerd had... Mm -hmm. het toch misging... dan kreeg ik alsnog de boodschap... dan moet jij gaan kijken naar wat jij fout hebt gedaan. En op een gegeven moment van naar een cirkeltje en voort van ja maar ik snap niet ik snap oprecht niet wat er, wat er nou misgaat Om, omdat ik dan dus gewoon iets gemist heb en dat is het hele bizarre wanneer je kijkt naar bejegening uh, tegenover borderline versus tegenover artiest <laughs> dat is echt bizar um, maar er is dus elke keer gezegd ja maar dan doe jij het nog fout mm -hmm. en dat is dus die boodschap die ik al zo goed kijk. ja nee dat is, dat, dat is ik, dat dus, zo snap ik het Ja, ja op nee. zo'n manier ook um, ik bedoel het ook ja. meer, maar dan kijk ik meer naar mezelf. Uh, als het gaat bijvoorbeeld om depressieve gevoelens. Dat het niet altijd heel handig is om uh, je te gedragen zoals je je voelt. Zeg maar. Ja, zeker. Dus, eh, zeker. En da dat bedoelde ja. ik meer met... Da ja. Dat ik ook kan me kan voorstellen. Dat zo'n het aanleren van bepaald gedrag uh, ook soms gewoon heel handig ja. en uh, fijn is. Ja, en ik heb inmiddels... Zit ik ook wel op zo'n punt dat ik... Uh... Er zelf ook wel meer nut ervaar van bepaalde specifieke delen. die ik uit die behandeling heb meegenomen. en andere behandelingen. Um, dat ik daar ook effectief gebruik van kan maken. en dat ik. Um, meer dan alleen het stuk. ja, dat ziet er mooi netjes uit, hè. voor jullie. of zo van. ja, dat ziet er goed uit, Lotte krijgt zo goed, joh. <lacht> dat, dat ik daarnaast ook. Um, af en toe slash steeds meer kan ervaren um, zelf. Dit heeft zin, dit werkt. En dat ik, nou ja, ook positieve werking daarvan ervaar... naast gewoon functioneel. Want dat is het verschil van of je het zelf ook als positief ervaart. of puur. Dit heeft een functie. Ja, dus natuurlijk. Ja. Um, maar ja, dus, dus. Ja, hoeverre dat me geholpen heeft. Dat, dat, dat vind ik gewoon een hele lastige. Dat ik. wel zoiets heb, ik heb er dingen aan gehad. Tegelijkertijd merk ik ook dat ik. Uh, zeker in moeilijke periodes. nu nog steeds last heb van de dingen die me daar geleerd ja, zijn. Ja, nee, dat snap ik. Vooral omdat ja. het gewoon niet aansluit op nou ja, hoe het dus in mijn brein werkt. En hoe gaat het nu dan? Uh, ja. Goeie vraag. Um, dit, dit zullen bepaalde mensen vast herkennen, maar met die vraag, ondanks dat je weet dat je in een bepaalde situaties gewoon kan verwachten, In ja, op het in moment deze dat je hoort, dan is, dat dan wel... Is dat... <laughs> Is wel een nee, vraag maar ook die... Met mijn case manager. Mijn case manager komt één keer in de week. Ik weet dat... Hoe gaat het met je? Hoe gaat... Dat ja. is gewoon de eerste vraag. En toch elke keer dat... Poef. Mindfuck. Ja, nee. Dat, <laughs> ik begrijp dat ik... Bij ja. mij is het antwoord altijd... Nog steeds. Bijna elke keer. Goed. Met jou. Dus ook gewoon, die die dus, gebruik ik niet meer. Nou ja, maar het mijn werkt mijn gewoon meest supergoed. standaard antwoord... Ja, ja, <laughs> wanneer ik ook geen zin heb in nee, zo'n soort gesprek, nee, kom, dan is dat... Gaat de, op, prima, ja, goed, joh. Prima. Hartstikke goed. Ja, en dan vraag ik meestal niet eens met jou. Dan heb ik gewoon zo, goed, prima. En ik loop door. Oh, ik vraag wel met jou, want dan is meteen de aandacht van mij weg. Dus dat nou een ja, ik denk truc. Dat vooral... Het, want het zijn vaak van die vragen die je dan krijgt in het voorbijgaan. En ja. vooral wanneer er eigenlijk geen oprechte interesse in zit. Theo <laughs> Maas heeft daar weer een leuk stukje ja, Dat is ja. er iemand tegenkomt en die zegt... Hey Theo, die komt langs, alles goed. En dan rent hij erachteraan en zegt hij, nou, eigenlijk niet zo. Ik heb de laatste tijd heel erg last van gaat angstoornissen. Die uit. heb ik dus nog nooit gezien. Dat is heel ja, en ik, ja, ik kan daar gewoon niet zo goed tegen wanneer ik weet dat het niet oprecht is. Maar hoe het de laatste tijd gaat. Um, ja, mijn, mijn favoriete antwoord is wisselend. <laughs> ja, die is het ook is altijd is goed. ook zo'n heel cru, niks zeggend, alles omvallen, en tegelijkertijd ook niks omvattend antwoord. Nou, laat ik het dan anders. Dan gaan we hem, gaan we hem even ontleden en niet te oh, okay. moeilijk maken. Dan gaat het niet per se over hoe je je nu hier uh, vandaag voelt, maar gewoon in het algemeen. Ja, en nee, dat is de last hier nu in dit moment. Heb ik, okay, we van, oh, ik zit geven. lekker in hyperfocus. Okay. En, um, <laughs> <laughs> maar ja, ik vind het allemaal wel interessant en uh, ik voel me goed gestimuleerd. Hoe voelde je je vorige week? Afgelopen dat weet ik niet week. meer. <laughs> oh, nou, oké, okay. dit zijn moeilijke, hele moeilijke vragen dus blijkbaar. Mm -hmm. Ja, maar Om, als ik nadenk over... Je kan niet zeggen nu... Ja, maar dan bedoel ik oprecht. Gewoon, nee, ben mm. ik gewoon nieuwsgierig. naar. je kan niet zo nu, nu zeggen... Bijvoorbeeld van, nou, uh, sinds 2022. Uh, we zijn er nog heel <laughs> lang mee bezig. dus anderhalf maand. Gaat het, het gaat goed met me al uh, anderhalve maand? Of, uh, nou, ik zit een beetje in een uh, vervelende fase. Sinds het nieuwe jaar begonnen is. Die kater uh, duurt nog steeds voort. Ik ben in november, afgelopen jaar in november ben ik verhuisd. Uh, ik heb daarvoor zo'n twee, ongeveer twee jaar uh, binnen beschermd wonen vastgezeten. Oh. <laughs> ik zie dat als vastgezeten, want vooral ik kwam daar binnen met het idee dat is een mooie stap na lange tijd intern intensief bezig met therapie. Um, ik wil niet meer naar mijn ouders terug. Maar op mezelf is het misschien een beetje een grote stap. Dus beschermd wonen klinkt dan vrij logisch. Nou, dat was alles behalve beschermd. <lacht> dat was gewoon niet de juiste stap. Maar dan kom je dan achteraf pas achter. Dus Voordat je daar weer een keertje uit dat systeem bent... Dat ben dus twee jaar verder. En dan heb ik vervolgens in de laatste periode... ook nog heel veel touwtjes getrokken om dat te versnellen. <lacht> oh ja? En daar heb ik wel geluk mee gehad met mijn uh, maatschappelijk werker. Um, maar ik ben dus nog vrij recent geleden verhuisd. Um, ik merk dat dat voor mij heel veel verschil heeft gemaakt. Vooral um, wat, ik, wat ik zelf het bijzonderst vind, is voor het eerst in mijn leven echt ervaren dat een plek van mij is en veilig. En dat puur het idee dat je de voordeur niet alleen op slot kunt doen, maar ook een klik erop, dat zelfs de mensen die een sleutel hebben, de als jij ze doen. niet binnen ja, wil ja. hebben, dat ze dan nog ja. niet zomaar binnenkomen. Heel belangrijk. Dat is voor mij zoiets bijzonders. En dat, nou ja, daar geniet ik op het moment ook heel erg van. <lacht> <lacht> en dat vind ik af en toe overvalt me dan nog steeds van, oh, er kan gewoon niemand binnenkomen. Zeker wanneer je, je nou ja, zowel kliniekleven is dat soms ook wel een dingetje, maar ook beschermd wonen. Zeker begeleiding. Ja. Woonbegeleiding kan elk moment je kamer ja. binnenkomen. Doen ze niet zomaar, maar kunnen Wat elk moment weet je. En dat, dat is gewoon heel naar. Vooral op een gegeven moment is mijn deur door een medebewoner ingetrapt. En dan heb je helemaal het idee van... Die deur betekent niks. Nee. Je kunt hem van binnen op met het betekent niks. Dus um, <laughs> heel bijzonder vind ik dat om dat nu echt... Nou ja, dat stukje veiligheid daarin te hebben. Zie je dat ook als een stukje vooruitgang? Ja. Of vooral vooral meer... Uh, Biedt bied een stukje perspectief op basis opbouwen. Vooral dat ja. um, nou ja, de afgelopen weken. Ja, ik kom niet verder zonder het woord wisselen. <laughs> ga het gaat gewoon eigenlijk niet heel lekker. En ik wil niet zeggen dat het alleen maar super kut is. Maar vooral. Het is weer even een stuk moeilijker dan dat het een poos geweest is. Um, dat ik sowieso niet echt van mezelf ken. Ja, yeah, ik heb zin in het leven. En. Um, het leven is leuk, want dat, dat heb ik gewoon nog niet. En daar ligt voor mij dus... Op, maar, nou, je op je nog zegt nog, gewoon... maar dat hoeft ook niet meer. Dat... Nee, maar gewoon, dat, ja, verwachten sommige mensen dan soms wanneer er Jawel, maar dingen... verwacht je dat zelf ook van jezelf? Nee, heb je het idee dat nee, dat... Nee, ik weet dat nee. het niet zo Nee, precies. Nee. Of vooral, niet eens per se verwachten mensen dat, maar mensen hopen dat zo voor je, dat wanneer Tuurlijk, ja. bepaalde factoren goed liggen, dat het dan ook leuk is. Maar ja. <laughs> voor mij is het meer uh, gericht op uh, maar ja, steeds meer zoeken naar um, wat heb ik nodig om echt meer te gaan leven om um, ja, dan niet eens per se direct plezier te hebben in de, van het direct of zo'n heel groot, ja, maar dat vooral is... dat het dat het iets minder struggle wordt. En dat is op dit moment nog vooral heel veel struggle, <lacht> vooral die zoektocht daarnaar. Um, ik denk als je die struggles minder hebt, dat het vanzelf wat leuker, gezelliger voelt. of gaan er niet Ja, wel vanuit. Ja, dat lijkt me wel. Ja. ja. Um, dus ja. Dus jouw kan... focus is op de struggles, minder, minder struggles. Ja. Ja. ja. Dat en... lijkt me een hele goede. Ja. Dat, dat het begin van zo'n zoektocht zeg maar, nog vooral extra struggles oplevert. Want en word je hier dan even... ook nu ook dan. Het is niet meer begeleid wonen, dus, zeg maar. Nee. Maar word je wel nog begeleid. In een andere situatie? Ik... Of moet je het helemaal in jezelf uh, met jezelf doen? nu? In principe mag ik het allemaal zelf doen. Het <lacht> <lacht> uh, nee, enige... mag wel, maar wil je dat ook? <lacht> nee, de enige hulpverlening, zeg maar, ook op dat vlak die ik op het moment um, ontvang, is van het fact. Dus ja, vakteam van GGZ. Um, want de reguliere GGZ wou me na al die specialistische behandelingen niet meer hebben. <lacht> Ze, ze hebben, je hebt al zoveel therapie gehad, dus ja, eigenlijk wat wij jou zouden kunnen bieden, ja, dat, dat heb je allemaal al ja. gehad. <laughs> dat is een dus kwestie dat, van accepteren. Het heeft nu. niet zo heel veel zin en vervolgens ook met bijvoorbeeld bepaalde dingen. Ja, dat heb je nog niet gehad, maar je hebt ook nog dat labeltje en dat labeltje. En ze van nee, we sturen je gewoon door naar het vak. Ja. <laughs> um, en um, ik heb een hele prettige case manager, waar ik heel blij mee ben. Want dat, is, dat, dat vind ik wel ook iets bijzonders. Dat je gewoon prettig contact hebt met een hulpverlener. Ook al Zeker. is dat niet Heel gericht waardig. op verder of meer. Maar vooral het stukje lijntje um, naar hey, wat is, hoe gaat het eigenlijk. En wat is er eventueel nodig. Of juist kan wat minder. Um, ik heb... Uh, niet zo regelmatig contact met... maar dus de afgelopen periode wel veel gehad... aan uh, maatschappelijk werker... die ook binnen het vakteam werkt. En dat is dus zoiets van... ik weet dat ik die kan benaderen... bij bijvoorbeeld wanneer het gaat over... praktische zaken over... zoals inderdaad... Nou ja, waar bijvoorbeeld het, het stukje... begeleid wonen ook veel op gericht is. Zoals, nou ja... behalve dingen als huishouden en zo. Maar ja, vooral, en die, vooral die hele praktische dingen. Die hele basispraktische dingen, zeg maar... Misschien klinkt dat een beetje denigeren, maar zo ik Nee, niet, dat moet Meer zoals niet. inderdaad structuur, huishouden, Dan koken. Vind je dat denigeren? Nee, ik vind het helemaal nee, niet. Nee, het zit de basis ja, van een ja, goed leven, is ja, een goede structuur. Als het, maar ik bedoel dus niet te zeggen dat het per se simpel is, maar van... Nou, nee, ja, no, no, nee helemaal ja. niet Maar dat, dat kan ik in principe wel en het gaat niet altijd even makkelijk. Nee, kan je dat goed? Maak je plannetjes en zo? En, uh, hou ik je maak, ik aan? maak vooral geen plannetjes. Oh, je uh, maakt geen plannetjes? Nee. Maar dat is, dat is dus zo'n ding... Um, nou ja, met de instabiliteit die ik in het leven ervaar... dat het voor mij vooral um, niet verder kijken dan lukt. En vooral doen wat kan... En als een sowieso altijd doen wat moet. <laughs> en als doen wat moet niet meer lukt, dan moet je gewoon even bij iemand aan de mouw trekken van ah, nou, Wat het moet. Ja. Um, maar in ieder geval, nou ja, doen wat moet ligt vooraan. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, dingen als rekeningen betalen, het moet gewoon. Want anders heb je op een gegeven moment de kast aan ja. ja. deur. Um, en beetje doen wat moet. Als in nou ja, stofzuigen. Bijvoorbeeld. En dat is dan niet iets wat per se elke dag hoeft, bijvoorbeeld. Maar dat moet je wel af en toe doen. Ja. En dan is het inderdaad kijken naar... God, waar past dat het beste? Of wanneer past dat het best? En, um, dat, dat, eigenlijk... en dat werkt voor jou het, be het, het beste? Dus het ja, is niet... vooral, vooral in periodes dat, dat het uh, lastig is... om verder vooruit te kijken dan bijvoorbeeld een week. <laughs> dan werkt het voor mij het best om echt de focus te leggen op die basis. En alles wat dan extra kan en lukt en goed voelt of in ieder geval oké okay voelt... wanneer het ja. te groot is... Um, dat is dan gewoon... Is, ja, ik noem dat dan een bonus. Ja, dat, maar dat is... Ja. is nee, ik snap het, Ja, goed. Ja. Want die andere dingen die moeten. Ja. En als je dan nog tijd en ruimte over hebt... voor je anders, nou top, geweldig. Ja. ja. En um, daar, daar, daar ben ik op het moment... zeg maar zelf heel erg in het proces... van dat ook leren accepteren... want ik zeg het wel heel mooi... is van duidelijk voor mij de focus... en dat doe ik een beetje zo... maar... Ik vind hem in mijn momenten nog heel lastig om dat ook te accepteren. Dat daar dan die grens ligt. En nou ja, weet je, wanneer dat het maximale is. En wanneer die bereikt is. Ja, en wanneer dus even het, niks meer moet doen. Ja, dan, vind blijkbaar. ik ook heel lastig te accepteren. Vooral omdat ik in mijn hoofd nog ergens zoiets heb van. Dat, dat ideale beeld van hoe je zou moeten kunnen functioneren in de maatschappij. En dat ik af en toe zelf ook zoiets heb van wat voor gekke gedachte is dat. Want waar de fuck komt dat vandaan? En wie functioneert er normaal? Ja, maar vooral... En vooral, wat is normaal? Ja, normaal, maar in ieder geval weet je... Um, Wanneer je dan gaat, nou ja, een soort van vergelijken met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten of ja, zo, weet het, je, dan... je, je kijkt er al bij, heel moeilijk bij, want dan moet je natuurlijk ook gewoon helemaal niet. Gaan ja, doen. En het, als een ik weet dat het niet klopt, zeg maar. Dat is nee. vooral wat die blik voor zijn van. Meh. Ik weet dat ik niet, dat het niet klopt en toch blijft dat af en toe zo'n dingetje dat dat geactiveerd wordt wanneer het, nou ja, wanneer ja, de basis heel, al heel moeilijk is. Ja, ja natuurlijk. Ja. ja. En als je denkt, waarom kunnen al die mensen dat wel en ik niet? Oh nee, daar ben ik niet mee bezig. Oh nee. Gelukkig niet. Oh. Nou, dat waren wel dingen <laughs> waar ik me echt... als ik me heel erg moest focussen op mijn dagtaakjes... en gewoon alleen maar moest focussen op... oké, okay, ik moet stofzuigen, uh, alle krachten opbrengen... die ik heb op de stofzuigen. Dan, dan ging er echt door, wel, door mijn hoofd van... maar zo moeilijk is dat toch niet? Kijk eens, iedereen is aan het stofzuigen. Ja. ja ik ben met werkt. dat soort dingen niet waarom zo kan bezig niet met, met... waarom anderen wel een... Oh, nou, gelukkig. Ik, dat, dat gelukkig niet, maar inderdaad wel meer gericht op... Um, ik, ik denk dat dat bij mij vaak meer zo'n soort van interne druk is... die dan een soort van borrelt. Van zo'n zo soort van jack in a box weet je wel. Van, en die dan af en toe even heel hard eruit knalt van... Je moet! Je moet dit! En maar van wie dan? Van je, je moet jezelf. gaan kijken naar... Wanneer ga je weer naar school? En maar waar komt van, dat dan vandaan? Wat ja, is... van, die, van die hele... Ja, dat zit hem vaak in, in gewoon... Sowieso, de kern daarvan zit gewoon in mezelf nog ergens. Ja, die, die wil, die snap dat, ik wel. Dus dat ja, je een wil hebt ergens die zegt, dat ik dat moet iets doen. klopt maar... of zo, maar dat wordt geactiveerd... wanneer er gewoon bepaalde suggesties worden gedaan. Zoals, um, en dat is vaak helemaal niet zo bedoeld natuurlijk... maar bijvoorbeeld mijn oma... die um, vertel ik ook niet altijd alles over hoe het daadwerkelijk gaat. Want mijn oma is best wel oud en die mm. snapt dat niet zo goed. Die zit echt in die mindset van, daar praten we niet over. En zo... Oordeelt niet over me, maar ik weet ook dat ze bepaalde dingen gewoon niet gaat snappen. Wat er vervolgens wel voor zorgt dat het ook heel lastig is om uit te leggen... waarom ik niet met een studie bezig ben. Want ik heb nog geen, nou ja, hoger diploma gehaald. Um, en dat hoort er toch eigenlijk wel bij. Dus mijn oma vraagt regelmatig... En um, ben je nog weer met school bezig geweest? Of heb je al een studie aangebeld of iets? En... Um, dat was op zo'n moment nou, niet direct paniek in mijn kop veroorzaakt, want nou ja, ik heb inmiddels wel een beetje geleerd hoe ik daar het best op kan reageren. En dat nou ja, is dan ook prima, veroorzaakt geen ruzie. Um, maar het is toch wel zoiets wat, wat dan de suggestie geeft dat je het eigenlijk nog niet goed doet. En mm -hmm. dat ik dat niet meer zo sterk intern voel dat ik het niet goed doe of dat ik het fout doe. Maar dat dat wel een, een kwetsbaar stukje in me blijft... dat af en toe geactiveerd wordt. Maar denk dat je, soort... dat je dat je oma jou leuker vindt... als je wel een baan zou hebben dan? Of niet? Ik, dat is je oma. Die vindt dat toch allemaal prima? Ja, dat is dus het hele stomme. Want dat, dat, dat is, het, is een hele druk dromme... die je jezelf oplegt, denk ik. Ja, ja, en het, het is gewoon iets wat heel diep van binnen zit. Ja, vanuit ja. heel vroeger van, Precies. je moet het beter doen. Ja. Daar komt het vandaan. Dus het heeft inmiddels helemaal niks meer met heden te maken. Maar omdat dat zo diep zit, wordt dat af en toe nog gewoon even... Zo... <lacht> ja. ja. Nee, maar mijn oma, juist, uh, mijn oma vindt het ook heel fijn dat ik zo va vaak langs kan Precies, komen. Precies, dat omdat bedoel Omdat ik niet bezig ben Precies. met een fulltime baan of studie. Precies. Um, Die wil natuurlijk gewoon het beste voor je. Dat is zo zijn oma's. Ja. Dus als dat ik is ook maar beeld. Um, wat, ja Het is op een bepaalde manier een heel ouder wetsbeeld, denk ik. Maar ik weet dat dat ook nu nog best wel in bepaalde groepen van de maatschappij bestaat. Dat ja. dat, dat hoort. Pech voor de groepen. Je, ja. En, dat, maar dat, ja, en daar, daar maak ik me op zich niet druk over. Maar dat ergens vind ik dat ook zonder. Vooral omdat um, ik, ik ben zelf al heel vroeg vastgelopen met een stukje psychische shit en alles... en bleh, rotzooi die daarbij komt kijken... en uh, ik kom nu pas op een punt dat het is zo van... oh, kut, dat gaat waarschijnlijk gewoon niet meer weg. Als in... mm -hmm. <laughs> dat heb ik heel lang nog een soort van groot. Um, kan ik redelijk mee dealen, maar het is af en toe confronterend. Maar um, je ziet natuurlijk ook heel veel mensen die dat... Um, die daar in hun vroege leven niks van meekrijgen die daar ook niks over leren. En nou ja, er zijn gewoon ook nog hele grote groepen... die überhaupt niet praten over het stukje. Zeker. Nou ja, tussen langstekende negatieve emoties bijvoorbeeld. Nou, hoezo negatief? Um, maar juist dat soort mensen worden vaak extra hard geraakt... als er toch een keertje zoiets um, raakt. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, depressie kan iedereen overkomen... Mm -hmm. ook later in je leven een psychose kan ook heel plotseling ontstaan na bijvoorbeeld een periode van stress en je weet pas of je daar überhaupt iets van een kwetsbaarheid in hebt wanneer ja. dat getriggerd wordt Absoluut. en nou ja dingen als inderdaad rouw um, nou ja komen de meeste mensen in hun leven op een gegeven moment al tegen maar ja, um, ja ik vind het af en toe best wel raar hoe het in de een normale, een normale <laughs> maatschappij. Of, nee, weet ik veel. Normale mensen. Wat is normaal? Niemand is normaal. Maar eh, mensen die ogenschijnlijk goed functioneren in het dagelijks leven. Um, dat, ja, dat het dan ook vaak niet over dat soort dingen gaat. Totdat het erover gaat. Maar nee, dan vooral omdat tuurlijk. het bam en... Ah, ja. En dat vind ik ergens wel zonde. Dat het um, niet per se dat... dat uh, psychische problemen het leukste zijn om over te hebben. Of zeg maar... Dat is heel belangrijk om het elke week even met elkaar over te hebben. Zo van... Hey, hoe depressief voel jij je vandaag, Kees? Nee, maar dat lijkt nee. me ook niet goed. Maar dat, dat het... Um, ja, dat het... Wel iets is wat iedereen kan raken. En ja. dat dat soms nog heel erg ontkend lijkt. Zeker. Ja. En ik denk dat dat ook pas goed valt... Wanneer je het van of heel dichtbij ja. meemaakt... Of zelf meemaakt. Ja, nou jij... ja, ja, maar aan de andere kant ook weer niet. Nee. Ik, wat ik, ik snap heel goed wat je, ja. wat je zegt. Alleen aan de andere kant denk ik, ja... Uh, als jij nog nooit het meegemaakt hoe het is om ochtends op te staan... en gewoon zo'n donker, diep donker zwarte deken over je heen te hebben... Ja. en er nergens meer een lichtpuntje te zien... ja dan ga je nooit begrijpen dat iemand anders nee, heeft. en dat is ook inderdaad een ding van... ik... Uh, bijvoorbeeld met mijn voorbeeld automutilatie... Uh, uh, hoor je dan vragen van mensen... van Ja, nee, ik kan dat echt niet snappen hoor. En dat vind ik dan ergens wel geinig, vooral wanneer je daarover in gesprek bent, omdat iemand daar oprecht nieuwsgierig naar is. En ja, ik snap dat helemaal niet. En dan denk je zo van, het is alleen maar mooi dat je dat niet snapt. Want dat is inderdaad iets wat ja, je precies. alleen snapt... wanneer je dat zelf in je hoofd die schakel zo ontstaat. Ja. Um, en inderdaad met, met heel veel dingen, dat kun je pas... Echt Begrijpen wanneer dat zelf overkomt, maar je maakt en... het wel bijvoorbeeld helderder doordat jij dus ook de dus straks zei: het gaat voornamelijk ook over het stukje controle, wat ja. ik hier terug wilde. Ja, nou, dan dat vind ik een hele mooie ingang, want ik bedoel, ik heb dat ook nooit uh, gedaan, zeg maar mm -hmm. zelf, uh, automutilatie. maar ik en om die reden dus ook nooit 100% goed begrepen. Maar als jij zegt controle, ja, daar kan ik heel veel bij voorstellen dat je die controle niet hebt meer... Mm. en ergens probeert hem toch weer terug te krijgen. Nou, ja. dat, dan maar op die manier. Want dat ja. is het makkelijkst voor mij nu om zo... Hè, ja. die pijn te voelen. En... Ja. Maar dat is, dat is dus inderdaad ook zo'n ding van... dat is ook voor iedereen anders. Net zoals dat... Um, depressie lijkt een heel standaard... nou ja, het is een simpel ding van... Depressie, ja, dan voel je gewoon kut. Maar ja, <laughs> zelfs ja, ja. als je een depressie hebt gehad... dan nog kun je niet precies snappen hoe dat voor een ander is. Ja, maar wat, ik, wat ik het ergste vind... wanneer je van die mensen tegenkomt... kom ik gelukkig niet zo heel vaak tegen... maar ik ben vooral graag onder de gekkies... maar er zijn van die mensen... die niet alleen het niet kunnen begrijpen... of er absoluut... Nee, niks van denken... gewoon niet snappen... maar aan de andere kant die zich... onschendbaar achten... Ja. Dat vind ik zo gestoord. Ja. Dat het. Um... Mij, mij overkomt het nooit. Nee, en dan nee. vooral dat juist die blik vaak ook zorgt voor een houding van. Mij zou dat nooit overkomen. Dus brr, brr, brr. Ja. En dat ze daar maar eigenlijk willen zeggen: ze van... Dus jij bent Het is eigenlijk dan dat je ik eigen ik schuld. Weet ja. Ja, je dat er op de een of andere manier zoiets is wat hun beter maakt? We, wel, we zijn allemaal mens. We werken allemaal anders. Maar toch, we zijn allemaal zo speciaal niet. Nee, nee, nee. dat is het. Dat is het. Ja. Maar heb je iets uh, wat je nog wil vertellen? Want we zitten inmiddels al twee uur te praten. Zit al twee uur te praten. Hey. Ja, we zitten al twee uur te praten. Ik heb nul besef van tijd en ik heb ook geen horloge. Dus het... Ah, het is alleen oh, nee. maar omdat ik toevallig hier een laptop voor mijn neus heb staan, waar ja. ik zie hoe lang we aan het opnemen zijn. Ja. Maar uh, is het is inmiddels al goed, twee uur. Zeg maar dat, dat iemand. Ja, nog <laughs> is... een idee heeft. Klein beetje de regie over. Maar als is, er is, is nog iets wat, um... je wil, uh, wat je wil vertellen. Hebben um... we iets gemist? Is er nog iets belangrijks wat we nog niet hebben behandeld? Is er nog iets dat heeft geholpen? Nee. Wat <laughs> <laughs> je toch inmiddels iets. Wauw! Ja! Um, nou ja, oh, daar ging het ook in een stukje. Ah, het bericht noemde ik dat volgens mij ook als in dat. dat um, Bruggetje. zoek een bruggetje. Wat, wat, wat, wat. Alleen vooral dat ik denk van ik weet ongeveer wat ik wil zeggen, maar wat zijn de woorden ook alweer? Maar het, het, <laughs> <laughs> ik denk dat dat. Um, uh, nee, nou ja, als in, Ik ben dus heel lang um, behandeld voor borderline, dat dus nu uiteindelijk geen borderline blijkt te zijn. Nee. Um, en dat is ongeveer een jaar geleden dan autisme voorgesteld. En hoewel ik zelf dat onderzoek aan heb gevraagd... en omdat ik zoiets had van, ja, maar volgens mij klopt er iets niet... en ik vermoed eigenlijk dat... toch kwam het nog als een mokerslag bij mij binnen... toen ik zeg maar nou ja, bij het stukje uitzag... en dat zegt van, ja, er komt toch echt autisme uit het onderzoek... Um, ik ben echt zo'n hoopje ongeluk in mijn eigen janken. <lacht> <laughs> en het gekke daarin is niet eens omdat ik het zo heftig of erg vond... maar vooral dat stuk erkenning um, van. Uh, nee, ik, ik vind het stukje verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet, zeg maar, gedrag, dat, dat is van jou en dat de motivatie is daarbij belangrijk. Maar vooral ook het stukje verantwoordelijkheid daarvoor 100 nemen. 100% mee. Eens. Maar vooral het, het gevoel van, nou ja, dat, dat voor mij die, die diagnoseswitch, zeg maar, echt een stuk validatie gaf uh, van, vanuit dat stuk DGT van, doe ze het nog niet goed? Ja maar, ik snap, ja, maar dan moet je toch nog even opnieuw kijken. Dat het voor mij echt een stukje bevestiging gaf van, zie je wel, ik doe het niet Daarom, expres. Yeah. En vooral, kijk, niet, niet dat ik daarmee denk dat ik het nooit fout doe, Inkel, of vooral dat ik niet per se goed of fout, maar vooral dat ik af en toe in sociale situaties misschien iets handiger aan zou kunnen pakken, want <laughs> ik bedenk soms ook achteraf van, goh, dat kwam er misschien een beetje bot uit. Um, en dan bedoel ik gewoon heel eerlijk direct iets te zeggen, maar dat nou ja, komt niet altijd even <laughs> goed over. En um, dat ik het echt vervolgens ook bizar vind hoe ontzettend anders de Bejegening is naar autisme versus borderline. Um, waar ik van tevoren wel over nagedacht had, maar niet verwacht had dat het ook daadwerkelijk in het contact zoveel verschil zou maken. Vooral omdat ik heb toevallig in de trein, vanmiddag nog even vanochtend, gekeken naar de, de nou ja, lijst symptomen, zeg maar. Het voornaamste verschil is, borderline gaat voornamelijk over het gedrag. Mm -hmm. En autisme gaat echt meer over. Bepaalde schakels die gewoon anders werken. Vooral dat. Nou ja, nadruk op het werk anders. Ja. En dat. Um, nee, in de maatschappij. heerst natuurlijk nog wel een stukje stigma. Maar daar ben ik nooit zo tegen aangelopen. als in de hulpverlening. Ik heb. <lacht> ja, ja, ik ja. heb altijd. in mijn directe omgeving. zelfs op school. doen ik op een gegeven moment dan toch zoiets had van. Oh, ik ga toch met kort mouwen lopen. Op school werd daar heel prima op gereageerd. Zeg maar één gewoon. Domme Jan Lul, die uh, boos op mij was en dan maar. Omdat hij niks slimmers wist, dat vind ik nog steeds grappig. Hij wist geen slimme opmerking naar mij terug te gooien. Dus hij zegt: ja, ga je snijden dan. Tuurlijk. <laughs> dus, ik okay. vind dat hilarisch. Ik weet dat sommige mensen daar niet om kunnen lachen. Maar uh, verder heb ik over het algemeen van mijn omgeving. Tuurlijk krijg ik een keertje een blik op iets. Omdat iemand zoiets zegt. Wat de fuck is dat? Maar nooit naar. Terwijl binnen zowel de GGZ als ook. Um, nou ja, wanneer je kijkt naar het stukje automutilatie, uh, wanneer je daar op een gegeven moment fysieke hulp bij nodig hebt, als in een wond die gehecht moet worden, of um, nou ja, bijvoorbeeld een grotere ingreep die in het ziekenhuis moet gedaan om iets te herstellen, um, dat zijn echt de situaties waarin ik denk dat het stigma nog meest verdelend is: dat het lekker borderline best wel zwart-wit kan zijn, dat, dat een behandelaar of heel goed daarin. ...meegaat in het stukje begrip en luisteren naar de patiënt... ...naar wat er daadwerkelijk nodig is, wat staat in jouw macht... ...wat kun je voor iemand betekenen en waar moet je gewoon eigenlijk vanaf blijven. Um, versus oordeel, het hele stugge... ...kijken naar klassieke beelden van een stoornis. Um, en is het dan ook makkelijker om verantwoordelijkheid te nemen... Als je bijvoorbeeld nu denkt dat die, dat die diagnose autisme beter past eigenlijk. En dat het anders gaat over gedrag wat je misschien niet helemaal goed kan veranderen of kan sturen. Dus dan is het ook moeilijker om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor mij is dat gevoel van verantwoordelijkheid daarin niet veranderd. Als in, hm. Ik voel me daar zelf niet, niet minder verantwoordelijk in. Bijvoorbeeld Vooral wanneer het gaat over gedrag. Als in, het, Precies, dat betekent. Het heeft ik. voor mij heel veel verklaard, vooral op... Uh, waarom het überhaupt tot zo'n punt komt dat ik nou ja, volledig in elkaar stort. Uh, dat ik het gewoon niet meer trek. Dat nou ja, wanneer je daar ook vanuit een stukje borderline theorie naar kijkt. Dan uh, zijn er triggers geweest. Dan uh, ga je gewoon niet goed met die emoties om. Dan stapelt dat op en dan ontploft dat. En dan is dat Chris en dan ja. dat. Ja. Terwijl bij autisme gaat het veel meer over. Het gaat eigenlijk over hetzelfde. En toch in de theorie staat dat zo anders geschreven. Nou, en is... dan gaat het meer over inderdaad de prikkels. Ja. En meer over ja. uh, ook je belastbaarheid die, die wat flexibeler is bijvoorbeeld. Um, in plaats van alleen een stukje emotionele kwetsbaarheid. Um, en nou, op zich qua automutilatie is het al heel lang heel rustig. En ik kan me niet direct herinneren wanneer ik voor het laatst... überhaupt daar medische aandacht voor nodig heb. In ieder geval meer dan een jaar geleden... Uh, ik tel niet, <laughs> omdat dat voor mij gewoon niet werkt. Dat vind ik juist triggerend. Um, ja. Dus ik weet wat dat betreft in die setting... niet of het veel verschil maakt. Bijvoorbeeld wanneer je met automutilatie wonden aankomt. Maar ik weet dat het in bepaalde settingen... in ieder geval heel veel verschil maakt... wanneer ze weten dat je het labeltje borderline hebt. Tuurlijk. Als in, ik heb een situatie gehad dat ik naar spoedpost moest. Dat nou ja, Hulpverlener moest daar naar bellen, want dat protocol. Um, vanuit een stukje behandelopname. En... De receptioniste die zei dat er iemand mee moest. En nou ja, het was s'nachts, dus de nachtdienst had zoiets van... Euh, ik kan niet vanaf de delen, ik moet hier blijven, want ik ben de enige, dus ik moet hier blijven. Ik kan niet zomaar iemand mee. Uh, bleef ze op hameren. Vervolgens, uiteindelijk heeft de nachtdienst een nog wakkere groepsgenoot gevraagd... Ja, kun jij misschien met haar mee... Um, en die, die wou dat prima ergens heb Ik dan vervolgens weten dat is niet oké. Okay, want dat is, dat is mijn... Ik heb dat, <laughs> ja, ja, ja, als ja. in Cru gezegd, ik heb dat verkloot. Ja. Um, ik moet dat zelf fixen, en daar wil ook geen andere groepsgenoot mee nee, belasten, want je zit met zichzelf. Ja. Um, nou ja, uiteindelijk, die mee, prima. Toch in je achterhoofd dan zoiets van, ja, dat is wel raar. Waarom moet er nu ineens iemand mee? Want ik was dat op zich al wel eerder geweest, het ging in die periode regelmatig mis. Um, maar... Hadden daar dus blijkbaar wel een stukje dossier staan, borderline? En wat er dus gebeurd was in die situatie, is volgens mij ook heel lang moeten wachten, met elke keer twee, nou ja, ik weet niet eens of pleegkundige of arts, in ieder geval even bij de arts, waren me elke keer vanuit het hokje wel aan het aankijken, maar ze kwamen nee. maar niet. En ik had zit van nou, hmm. was ondertussen een beetje aan het grappen met die groepsgenoot, want je gaat je vervelen, dus dan word je melig. Um, volgens pas toen ik uiteindelijk gezien werd, behandeld werd, toen kwam eruit van ja dat ze eigenlijk toch wel heel bang waren dat ik gevaarlijk zou zijn. Mm -hmm. Dat omdat er borrelen borderline... en dat ja. is dan bekeken vanuit dat hele stereotype ja, beeld van dat ik gevaarlijk zou zijn. Dat zeker als ik mezelf beschadig had. Oh, dan zal ik hun misschien ook al wat aankunnen. doen. Ja. Ja. En dat ik vervolgens het, het verwijt kregen van, ja, waarom doe je er nou allemaal zo grappig en gollig en lollig om met z'n beiden? Wat wil je? Yeah, yeah, yeah. Dat soort dingen. En dat, um, ja, dat, dat ik daarin echt wel gemerkt heb dat vooral in de hulpverlening dat soort labels echt nog wel wat te veel kunnen betekenen. Vooral dat er dan ineens Absoluut. Niet, niet direct meer naar de mens wordt gekeken. Ja, nou. yeah. nee, dat lijkt me ook. Volgens mij heb je daar heel, heel belangrijk punt te pakken. Ja. Ja. Maar aan de andere kant zijn ze ook soms nog wel weer nodig. Hè. Ja. Het is moeilijk voor die mensen, denk ik zelf ja. ook, om daar... Want je hebt natuurlijk wel eh, in situaties... hebben ze waarschijnlijk uit hun ervaring ook weer gehad... Hè, dat ze wel iemand hadden met borderline en het wel misging. Ja, en ze, en daarin is dus vooral het ding van als een, een verpleegkundige op een afdeling... zeg maar, oh. psychiatrische afdeling... maar die moet de aanmelding doen van... Hey, deze patiënt heeft zichzelf beschadigd, dus die moet even bij jullie uh, komen hertting halen. Ja. Um, waarom ze dan niet direct uiten van, hey, kan zij veilig bij ons dat zijn? Dat zou beter, dat? veel beter, Dat natuurlijk. Ja, ja, nee, dat dat je dan ab, je helemaal een met een je eens. Aanname, inderdaad. Inderdaad. Ja, dat is gewoon dat is een aanname. Vaarlijk. Ja, ja waarschijnlijk ja. al een kruisje bij je naam gezet van, oh, borderline, oh, let even hou er even ja. in de gaten. Al vooral, niet eens aanname, denk ik, maar vooral dat stuk angst dat er nog steeds in zit. ja, ja. ja. ja en dat dat ja, met bejegening, maar ook inderdaad met behandeling af en toe nog heel lastig is dat uh, je hebt een, een diagnose nodig om een behandeling vergoed te kunnen krijgen uh, maar omdat de behandelingen steeds meer afgestemd worden op wat ze vergoed kunnen krijgen uh, is dat ook steeds in, in veel plekken volgens mij naar mijn beleving in ieder geval wordt dat ook steeds gekaderder en daardoor uh, nou, val je juist met met complexe problematiek veel sneller uit de boot als in... Ja. ja. ja. Dat denk ik ook. Ja. Toen ja. ik de autisme-diagnose kreeg, had ik zoiets van... Oh, Oké, okay, dat ja. kan ik wat mee. <laughs> Inmiddels... Um, ja Terwijl ja. mijn hulpvraag was niet gericht op... help mij dealen met autisme. Maar nee. op de een of andere manier hadden ze die er wel aan gelinkt. <laughs> dus ik kreeg de suggestie... Um, wat we jou voor autisme kunnen bieden... is psycho-educatie... een uh, lotgenootgroep... of... Um, meer psycho-educatie. En toen dacht wat? <laughs> Pardon, wat? Zo van, ah, je weet dat ik echt wel in het lichaam. Hoezo kom jij aan met psycho-educatie? Um, vooral, zeg maar, werd gesuggereerd door iemand... die wel een idee had van hoeveel ik zelf al ingelezen had... en hoeveel vaardigheden ik zelf al had. Ik denk van, Hoezo kom jij aan met psycho-educatie? Waarin ja. het waarschijnlijk gaat over Jip en Jannekes ja. taal... en want dan gaat het over acceptatie. En dan heb ik zoiets van, oh ja, als ik ga kijken naar acceptatie... Dan heb ik zoiets van, ja, maar autisme is mijn probleem niet. Als in de diagnose heb ik omgevraagd, omdat voor mij... Ja, omdat ik eigenlijk gewoon dat stukje validatie heel graag en <laughs> Het heeft voor mij heel veel gewoon rust gebracht en bepaalde dingen verklaard. Maar ja. verder, ik hoef daar niks mee, nee. want het is voor mij geen probleem. Nee. Wat nog wel een probleem is, is het hele stuk trauma-shit dat wel samenhangt met... Het um, heeft wel met elkaar te ja, maken, het, het hangt wel met elkaar samen. Maar nou ben ik dus aan het zoeken gegaan naar... Um, want Ik heb eerder wel traumabehandeling gedaan, maar dat was gericht op trauma in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. En dat sloot er niet aan. Ja. Nu ben ik aan het googlen. <lacht> een paar nou ja, keer. En elke ja. keer geef ik het op naar um, mensen die gespecialiseerd zijn in autisme, maar vooral ook... Op dat ja, trauma ja. En als ik die twee zoektermen, zeg maar, combineer, autisme en trauma-behandeling, dan vind ik dus steeds meer berichten van organisaties die zeggen, ja, we zijn gespecialiseerd in trauma, en dan ben je mooi dat op een gegeven moment hoopvol lijstje aan het lezen. Maar autisme is wel een contra-indicatie, dus dat doen we liever niet. Oh ja. <laughs> ja, en dat, um, ondanks dat gewoon echt heel veel voorkomt, wel dat. dat Autisme op een gegeven moment ook tot bijvoorbeeld PTSS kan leiden, ja. um, is steeds meer onderzoek naar, komt gewoon best heel veel voor. Er is nog heel weinig ook daadwerkelijk daarop als, aangepast. Als behandeling, ja. ja. En dat is, ja, dat is op dit moment zo'n krom zo dat. Ja. En heb je wel iets gevonden waarvan je denkt? Wil ik nog niet. Nee. Op dit moment ligt bij het fact... mijn, mijn casus als overleg. Zij ja. Ja, dus wil eigenlijk nog heel graag... wel iets van trauma -behandeling. <laughs> Ja, Ik heb hem zelf... die, die hulpvraag er neergelegd. van hey, um, Ik word zelf takken depressief... van het zoeken naar... waar dat eventueel geboden wordt. Maar nou ja, dit soort resultaten tegenkomen. Um, is er bij jullie in het team... nog iemand die dat aandurft met mij? <laughs> dat is... ja, dan voor, vooral een stukje. Nou, Dan blijft het wel ook dichtbij. Dat ja. is ook fijn. Ja. Dat, uh, dus ja, daar hoop ik een beetje op dat er in het team iemand dapper en ook vooral creatief genoeg is. <laughs> en het aandurft. En het, ja, ja want in het oh, complex geval, dus, mm, eng. Ja. eng. Ja, ja. En dat ergens snap ik dat ook wel, maar dat maakt het soms wel ja, lastig. Ja, dag, om... dat is een werk. Ja, maar het maakt het wel lastig inderdaad om passende hulp te vinden. Omdat je ja, natuurlijk naast dan. iemand gewoon dat moet durven, iemand moet ook dat kunnen en dat, is, ja. Ja, maar de, dat ja. is de tricky combinatie. Precies, ja. Maar durven is ook wel een belangrijke. Ja. Gewoon iemand proberen te helpen. Ja. Dat is ook, lijkt me een goed begin. Ja. Inmiddels zijn we weer een kwartier verder. Dus ik ga er in ieder geval te brengen. Want yes. ik heb echt een droge bek en ik heb een kop thee. Lotte, dankjewel. Yes. Um, ja, nee, ik wil, ja, dankjewel. We zitten gewoon, ik heb volgens mij ja. echt wel alles gevraagd aan je inmiddels in die uh, ik begin, ik twee ben, uur en een ik kwartier. Ik ben echt heel lang aan het ratelen geweest. Nee, dat maakt niet me. uit. Dus ik volgens, het mij kunnen we... geen in het, het, volgens mij zit er een, hele hoop, een heleboel ja. nuttigs tussen. Maar ik heb ook het idee dat als we nog gewoon even doorpraten... dat we er gewoon op vijf uur ook oh, wel uitkomen ja, of op echt zes. Oh ja, uren door met mij. Dat idee heb ik ook. Dus ik ga gewoon nu zeggen, nu is het klaar. Ja, helemaal Goed. Dat is goed, grenzen, dat is belangrijk. Dat heb ik ook nodig dat ik af en toe een beetje begrensd word. Nou, ja. nou ik, vond, uh, <laughs> ik vind dit een mooi punt. En, uh, nee, maar serieus, als er nog iets is wat je wel wil vertellen, dan is het. FBS, nee, Vertel eerste. Nee, Het was maar een dins, grapje. Ja, nee, maar ik kan, ik kan inderdaad, een, dat herken ik ook. Ik heb geen idee van tijd en zo, dat besef ik niet. Dus ik heb geen idee hoe lang ik dan aan nou, het ben. En ik weet dat ik echt nog wel eindeloos. Ja, dat denk door kan ik ook. Ja. Dat ik echt ook nog wel zinnige da dingen kan zeggen. Ja, maar dat ik... En het onderwerp ook nog lang niet uitgesproken nee. is. En we nog heel veel over kunnen zeggen. Maar ja, dat het inderdaad soms ook gewoon belangrijk is. om te zeggen van nu is het genoeg. Ik, ja, anders gaan mensen ook gewoon niet meer luisteren. Nee, precies. <laughs> ja, dag. Ik zit al op twee. Zo uur van een disclaimer: kwartier. deze moet je in porties luisteren. Ja, precies. Die hakken we op in stukjes. Volgende week, deel 2. Nee, maar uh, in ieder geval dank voor nu. In ieder geval yes. heel erg. En je en bent en altijd jij welkom. Om... Ja, nee, graag gedaan. Je bent altijd welkom om weer, uh, weet ik veel, over een tijdje te kijken hoe de vlag er dan voor hangt en kijken of je iets gevonden hebt, uh, of iemand het heeft aangedurfd. Yes. <laughs> nou, in ieder geval heel erg bedankt voor nu, Lotte.